Dag Jong! Hoi! En, uh, mijn naam is Jon Jongenbier. Ja. Goed, ja. Uh, trouwens, uh, de, dit weekend ik, heb ik vernomen op zeg maar, het moment dat deze uitzending gepost wordt. Dan is het natuurlijk een grote inzamelingsactie voor uh, Giro 555. Dus we willen ook wel even een kleine bijdrage aan doen in de zin van uh, dit. I know a lot of people want to send blankets of water. Gewoon, send your cash. Ja. Dus uh, bij deze, dames en heren. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de actie waar wij dan uh, vorige week mee bezig zijn geweest. Dat is uh, van helpmanders.com. En daar geldt natuurlijk hetzelfde. Ik weet dat veel mensen willen of wanna send water Just send your ja. ja, doe maar naar die tweede, die tweede actie. Ja, ja, helpmanders. En dan kan je ook natuurlijk een bitcoin doen als, als de euro voor jou een probleem is. Kan je gewoon ook een bitcoins doen via de website vrijdradio.com En wij sturen gewoon weer door naar helpmanders.com. Ja, goed. Nou ja, laten we beginnen met de uh, goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter en de fertility index. Laten we gewoon even beginnen met de marijuane index. Die staat, oh die is een beetje gestegen. Die staat op 110,03. Ja, hoe doet goud het? Ik ben het er voor jou nu aan het bijpakken. Nou, vertel dan even hoe het met de bitcoin gaat. De bitcoin staat op dit moment op uh, 36,09 euro en 60 cent. Hé? Is die weer gestegen? Wat bij mij zie je uh, 34,44. Uh, Oh, is, is die gedaald? Nou, ik heb misschien een andere, andere koers te pakken dan. Ik, ik kijk hem op de website van EFL.nl. Daar hebben wij een gewogen gemiddelde die we zelf berekenen. Dus. oké, oh, oké. Okay, okay. Bij uh, Bitcoinspot kun je ze goedkoop inkopen. Daar is hij 200 eurotjes gedaald. Ik heb hier in dollars een prijs van 4100 dollar. Oké. Okay. En bij uh, Coinbase is hij uh, ook gedaald. Daar is hij uh, 34,39. Uh, daar is je uh, net als in, uh, bij die andere 200 euro's gedaald deze vandaag. Maar ah, we hebben het nu over, uh, over dinsdag, dus op het moment dat deze uitzending gepost wordt zal die wel weer hoger staan, maar uh, goed. Ja, het zijn roerige tijden op het moment. Ja, ik dus... heb voor jou een goudprijs hier Johan van 1111 euro. In dollars zie ik hier 1331. Oké, okay, en olie? Die heb ik hier niet bij de hand. Oké, okay, dat doet uh, normaal gesproken Peter. Maar, uh, maar ja, als je weet, wil weten hoeveel de olie is, moet je gewoon even naar de benzinepomp bij jou in de buurt gaan. <laughs> Voordat de staatsschuld mee te doen, uh, natuurlijk nog even de Fertility Index. Ja. Bij de Fertility Index, daar uh, merken wij de laatste tijd uh, toch ook uh, de invloed van de klimaatverandering. Oh ja. uh, ja, Dit is natuurlijk een hot topic. En hot topics hebben altijd uh, invloed uh, op uh, de Fertility Index. Wat dan gaat over het aantal verschoten zaad per geboren kind. En wat voor beweging, in wat voor beweging zien we dat uh, dan terug? De meeste paniek uh, bij uh, andere grafieken, ja, dat breekt dan altijd uit. Als het uh, sterk omhoog of sterk naar beneden gaat. Maar zoals het een uh, Fertility Index uh, betaamt, gaat het bij ons sterk omhoog en naar beneden. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, uh, mensen, uh, pas op. Ja, we hebben nu de, nog de, de staatsschuldmeter. Die staat op 400. Ja, op, vorige week zei ik dat die op 476 zou staan. Op het moment van de opname. Maar. Daar zit hij nog steeds bijna tegenaan. aan, uh, ja nog een paar miljoen te gaan en dan staat hij op 476 miljard euro in het rood. Ja, ik had eigenlijk al verwacht dat dit afgelopen weekend al de uh, 476 miljard zou staan, maar uh, dat uh, zakt met enige vertraging, zeg maar. In hoeverre zou het er nou mee te maken hebben dat we dus tegen Prinsjesdag aan zitten? Zou het dan net even, zouden ze dan even afwachten met nieuwe leningen bijvoorbeeld af te sluiten of? Maakt het niet uit. Oh, slime dood, joh. Dat, ik zou het niet weten. Nee, oké. Okay. Zeg <laughs> dus maar even een gedachtenkronkel. Ja, ja, dommer, ja. kan gebeuren. Uh, goed, ja, dan gaan we even naar het uh, nieuws. Uh, laten we even beginnen met bitcoin-gerelateerd nieuws. Uh, ja, Kim Jong-un is ook aan de bitcoin en die komt er op geheel communistische wijze aan uh, door het te stelen natuurlijk. Er wordt door verschillende partijen over gemeld inderdaad. Omdat de VN Veiligheidsraad heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Noord-Korea probeerde het land de hand te leggen op bitcoins en andere cryptovaluta. Allereerst dan weer een verwijzing naar het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea en daarnaast de melding dat ze uh, sinds kort ook bovenmatig geïnteresseerd zijn in cryptocurrencies Noord-Koreaanse hackers hebben in de afgelopen dagen vermeend dan, hè, door uh, bright.nl gemeld uh, verschillende aanvallen uitgevoerd op Zuid-Koreaanse online handelsplatformen voor cryptocurrencies dat is natuurlijk wel een heel apart bericht want ja, hoe weet je nou waar een hacker vandaan komt, Oedel, die laat toch niet zo achter van hi, ik was het hoor uh, en ik, uh, hier is mijn mijn nationaliteit. Uh, uh, veel plezier ermee. Ja, een beetje in het straatje van uh, de Russische hacker. Ja, ja, ja, ja. Hi, ja, ik was Igor en ik kom uit Rusland. Ja, dat kunnen ze natuurlijk allemaal zien. Ja, ik vind het altijd moeilijke berichtgeving inderdaad. Precies om wat jij zegt, uh, zie het maar eens te bewijzen dat het Noord-Koreanen zijn die dat doen. En niet, uh, weet ik veel, welke andere overheidsinstantie uit naam van Noord-Korea. Dus ja, het zou allemaal te maken hebben dus met de, de sancties die aan na aanleiding van de raketlancering... en een test met de waterstofbom hebben plaatsgevonden in Noord-Korea. En daarom zouden ze dan op andere manieren aan geld proberen te komen omdat de export van textiel en de import van olieproducten aan banden is gelegd. Ik vraag me af, bedoel, dan heeft uh, Kim jong stel dat het waar is. Hè? Kim Jong-un heeft dan wat, uh, of tenminste zijn hackers, die hebben dan wat bitcoins in beslag genomen ergens. Uh, hoeveel is dat dan verhandelen? Uh, naar Noord-Koreaans geld, ik bedoel. Nou ja, ik denk dat die dan ook wel met, uh, met dollars uh, zullen werken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> of uh, welke andere valuta dan ook. Yeah, yeah, yeah. Of misschien houdt het wel gewoon in bitcoin... en is Noord-Korea zo direct het eerste land... wat echt volledig op de blockchain draait. Ja. dit hoort natuurlijk uh, allemaal bij geopolitiek uh, shit. Ja. En uh, daarvan is al uh, echt uh, een tijd lang geen kaas uh, te maken. Dus, nee, nee, nee. dus uh, als je dat probeert te volgen... en uh, dan zou de beste diplomaat of uh, hoe heet dat, uh, mensen van de intelligence het uh, proberen uit te leggen en dan komt er nog steeds absurd over. En ja, weet je, uh, Noord-Korea is een soort hype of een meme, hoe je het ook wil noemen. Het nu uh, regelmatig in het nieuws. Pakistan, India en uh, Israël hebben deze uh, nieuwscycle uh, niet uh, gehad. Hè? Maar die zijn ook... Uh, die zijn ook uh, aan uh, atoomwapens uh, gekomen. Maar toch uh, moet de hele wereld uh, flippen uh, rondom uh, Noord-Korea. En uh, nou ja, de enige reden uh, waarom ik wat uh, spanning voel is omdat uh, een flinke tijd uh, geleden al George W. Bush Noord-Korea uh, noemde bij de landen binnen de Axis of Evil. Ja. En uh, al die landen hebben inmiddels al Amerika bezoek gekregen die hun wat uh, vrijheid en democratie kwam uh, brengen. Ja. En uh, als er, uh, een of andere clubje, ja, laten we zeggen, hoe heet dat? De... Uh, de, de duistere politiek. Ik ben even de naam kwijt. Uh, de verborgen uh, politiek. Deep state? Deep state, inderdaad, die. Uh, als die ergens een plankje heeft liggen, dan uh, uh, wordt het. Uh, Meestal ook wel uitgevoerd. Alle attacks uh, die na 9-11 zijn uh, gevoerd, voor een deel lagen de plannen natuurlijk al lang klaar. Ik kan me nog herinneren dat na uh, 9-11 uh, trokken de Verenigde Staten binnen een maand Afghanistan binnen. Ja, dus er lagen gewoon plannen voor klaar. Sorry, gesproken over 9-11 is dat natuurlijk ook een, een grote speculatie of dat daar dan misschien nog een uh, vinger in de pap is geweest. Hè? Van dezelfde club. Ja, ja, of juist gewoon eh, niks doen. Ja, in ieder 9-11, daar kan ik heel kort over zijn. Ik vind het officiële verhaal nog gezotter klinken dan de meeste conspiracy theories. Ja, <laughs> ja. ja. ja maar, en, maar ook, ook dat is dus inderdaad allemaal geopolitiek. snap je? En dan zijn... Ja, dan... Kijk je naar een soort schaakbord, maar uh, je ziet stukken niet of zo. Iedereen is bezig. Ja, en, uh, uit, maar goed, uiteindelijk wordt het allemaal wel weer een keer samengevat uh, in een geschiedenisboekje. En, uh, en, uh, en alleen op die manier kunnen we dan de chaos uh, achter ons laten. Maar ja, ondertussen tijd worden we dan uh, wederom weer ja, gedreigd eigenlijk door onze eigen kant, dus uh, yeah, binnen de NAVO met de nucleaire holocaust. Hiervoor waren het de Russen en nu zijn het dan de Noord-Koreanen. Ja, maar het idee van atoomwapens is voornamelijk dat je ze hebt. Niet dat je ze gaat gooien. Er is natuurlijk maar één land geweest die daadwerkelijk die dingen heeft gebruikt op een ander land. En dat is de Verenigde Staten. Ja, dus het is er nog vrij bijzonder dat zij dan zo moreel voorop kunnen lopen in het atoom gebeuren, want er zijn gewoon goede redenen voor uh, Iran en Noord-Korea om uh, nucleaire wapens uh, te maken. En dat zijn gewoon de bedreigingen. Eh, als van je hoort bij de Axis of Evil. Ja, en als je dan kijkt wat er inderdaad in Irak en Afghanistan is gebeurd, ja, dan is de vraag van hoe's next? Ja, en natuurlijk frustreert dat dan de Amerikaanse buitenlandse politiek. Maar heb het dan daarover? In plaats van uh, ja, weet je, de hele wereld bang maken of er iets wat uh, toch niet gaat gebeuren. Nee, maar goed, dan gaan we nog even verder naar het volgende bericht toe. Ja, jongeren verkiezen. Gezonde levensstijl boven het café. Ja, gaan ze allemaal massaal aan de worteltjes en de komkommersapjes. Ja, dat was een bericht deze week in het AD. Het aantal cafés in de ver is in de afgelopen vijf jaar met 4% gedaald... naar iets minder dan 9000. Uh, dat becijferde horeca Adviesbureau van Spronsen Partners dat is een artikel van 11 september en dat sluit eigenlijk een beetje aan bij het artikel wat we vorige week al hadden waarbij mensen steeds meer groenten gaan eten uh, en toen zeiden wij ook al komt dat nu omdat wij, uh, wij groenten steeds lekkerder gaan vinden of omdat we langzaam maar zeker de uh, genuchten van het leven steeds moeilijker kunnen betalen ja ik bedoel ik heb hier ook al zoiets van oké okay, er dus komen minder jongeren in het café oké okay, dus ze zijn allemaal gezond aan het leven. Nee, volgens mij zit ze allemaal in een zuipschuur aan het koken. Kom maar zuipen. Ja, precies, want uh, wie zegt nou dat jongeren minder drinken? Dat is helemaal niet bewezen. Het is alleen bewezen dat ze minder in het café drinken. En zou dat dan misschien komen door bijvoorbeeld het afschaffen van een happy hour? Hè? Dat, uh, dat, wordt, dat wordt niet echt over gesproken. Uh, ja, de, het wordt gesteld alsof de jongeren een gezonder leven gaan leiden, maar volgens mij verplaatst het alcoholgebruik zich gewoon van het café naar... Bijvoorbeeld uh, thuisgebruik. Ik heb hier nog een berichtje van een jaar geleden. Steeds meer coma supers <laughs> Ja, bijvoorbeeld. <laughs> dus inderdaad, de coma-cijpers, dat stijgt. <laughs> het, het wordt leuk gebracht, maar echt bewijs wordt er niet geleverd dat, er, dat, dat jongeren minder drinken. Ja, kijk, uh, uiteindelijk uh, kan het ook gewoon zijn uh, dat uh, die kop uh, gewoon de lading van het artikel uh, niet uh, dekt. Want het gaat gewoon over het onderzoek. En waar het werkelijk om gaat is dat er uh, uh, minder cafébezoek uh, is en, uh, en uh, het aantal cafés is gedaald. Ja, precies. Maar wie dan zeg maar uh, de, het kopje erop boven plaatst, uh, dat is dan verder niet duidelijk. Het kan in... Het kan in de journalist zijn hoofd uh, omgaan, maar goed, weet je, dat, uh, het, het, het, zal, het staat inderdaad wel naast de realiteit uh, waarschijnlijk. Maar ik zou er niet al te zwaar aan pillen. Nee, het is verder een vrij kort artikel waar dus eigenlijk, zoals je al aangeeft, uh, voornamelijk wordt gesproken over het feit dat cafés het steeds moeilijker krijgen. En dat wordt dan in de kop op onverklaarbare wijze gekoppeld aan het feit dat jongeren gezonder zouden leven. Nou, ik, ik help het erg hopen. Ik gun het iedereen een gezond leven. Ik denk ook dat je gewoon met een biertje erbij ook nog gezond kan leven. Maar ja, het, het, de kop denkt niet de lading van het artikel. Nee, maar goed, hè, dan heb je het uh, over de happy hour. En die is dus juist uh, wel afgeschaft, hè, omdat dat... Uh... ...niet zo uh, gezond was. Ja, ja. Dat, ja dat klopt. Want, uh... ja, en er kunt wel verder niet mee eens zijn dat de overheid het doet. Maar uh, daar zit een redenering achter. Nee, dat kan, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik zeg, ik zeg alleen, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn uh, commentaar op dit bericht is dus van... ...waarom staat deze kop boven dit bericht? Zeg gewoon, cafés hebben het steeds moeilijker. Ja, dat had ook gekund. Waardoor ja. Ja. hebben ze het steeds moeilijker? Dat wordt eigenlijk niet uh, gegeven. Er staat wel, dorpscafés liggen er, uh, voor dorpscafés liggen er ook kansen om te overleven door bijvoorbeeld afhaalpunt voor pakketjes of stomerijen te worden. Ook de trends om cafés om te vormen in eetcafés, ziet de horeca Adviesbureau als een kans. Dus ja, de, de cafés raken uit de trend. Dat is eigenlijk uh, de berichtgeving. Ja. Goed, ja, nou ja, we gaan nog even verder. Ik heb hier uh, een berichtje over dat uh, steeds meer uh, jongeren met een uh, migratieachtergrond, zoals het Allachtoon tegenwoordig heet, uh, willen bij de politie werken. Want ja, uh, dan zouden ze door hun uh, vrienden als een verrader gezien worden. Ja, er was een artikel van uh, de Volkskrant op 9 september. De jongeren met een migratieachtergrond voelen niets voor een baan bij de politie, blijkt uit een onderzoek van Motivation. Het imago van de politie is volgens sommige respondenten zo slecht dat ze vrezen dat hun banden met familie en vrienden eronder, te zou, eronder zouden leiden als zij agent zouden worden. Nou, ik vraag me ten eerste af of dat alleen bij jongeren met een migratieachtergrond uh, telt. Ik zou zelf ook niet uh, populair maken als ik hier volgende week aankondig dat ik, uh, uh, ik uh, blockchain-rechercheur ga worden. <laughs> en daarnaast heb ik dus daar ook totaal geen, uh, geen zin in. Maar ja, uh, het schijnt zo te zijn zijn. Ze willen natuurlijk uh, jongeren met een migratieachtergrond, laat ik die bewoording maar gewoon aanhouden, willen ze uh, aantrekken om meer diversiteit bij de politie uh, te krijgen. Maar ze komen er nu toch achter dat het iets lastiger is als gedacht. Omdat uh, ja, die jongeren schijnen toch iets anders tegen de politie aan te kijken dan de gemiddelde autochtone jongeren. Rara, hoe kan dat? Er wordt dan gezegd, ik denk dat ze me zouden zien als een verrader en daardoor zou ik echt moeten verhuizen, zegt een respondent met Antilliaanse wortels. Ja, het leven op de straat is hard, hè. Ja, ja. Dat los je niet met een politiebaantje op. Nee. Op zich is het wel positief dat die uh, jongeren met een migratieachtergrond er zo positief in staan. Misschien uh, zijn die toch uh, makkelijker te bereiken voor het libertarisme dan... Uh... De, degene zonder een migratieachtergrond. Dat nou, vind ik een interessante gedachte. Dat We, weet ik eigenlijk niet. Er zit wel een grote brug hoor. Ja. Ja. Nee. Nou ja, ik denk, ik denk de boodschap fuck de overheid komt toch misschien wel beter aan bij de jongeren. <laughs> <Yes>. <laughs> nee, maar ik kan me wel voorstellen als er bij jou thuis uh, heel de dag uh, Erdogan over de televisie loopt te schreeuwen dat het hier één grote fascistische bende is en je gaat laten zeggen tegen je pa van nou pa ik uh, ga heen bij de politie dat, dat je daar problemen mee krijgt. Dat, dat, uh, dat jouw ouders dat dan minder leuk zouden vinden als wanneer dat je gewoon geboren bent en uh, bij de Ouders zijn ambtenaar in Nederland, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, ja. ja. Aan de andere kant kan het natuurlijk zijn dat ze, uh, ja, als, als zo'n jongere dan bij de Turkse politie gaat werken, dat het er wel helemaal top is. Ja, nou, precies. Dus die ja. hebben wat minder, uh, die zijn wat minder uh, vader, ja, die hebben toch een mindere band met Nederland, om het zo maar te zeggen, en ook wat meer al met andere landen. Komt ook weer naast hè, over de orkaan die is geweest... Dat, uh, heel, uh, dat de antillen op het moment helemaal op de kop staan... en zeggen van dat Nederland dat regelt het allemaal voor geen meter... en uh, ja, die onvrede zit er dan al. Verschillende perspectieven. Ja. Het is in ieder geval een, een gedegen onderzoek geweest... en het lijkt me een feit dat dit de conclusie ervan is. Dus uh, ja. Ja, nou, trouwens nog meer politieberichten. Vuurwapengevaarlijke man uit Berghout filmt inval van de politie in zijn huis. Waarom kwam de politie binnenvallen? Ja, dit was een, uh, een filmpje op Dumpert, die een paar dagen op één heeft gestaan daar, waarbij een, uh, een jonge man, ik weet niet exact zijn leeftijd, een inval van de politie in zijn huis filmde vanuit zijn perspectief. En uh, daarbij deed hij een beetje, hij hield zijn koel, cool, om het zo maar te zeggen, de ruiten werden aan diggelen geslagen, waarna dat hij iets, iets riep als, uh, ja, zo kan het wel weer. En uh, hier lag ik tijd al om. En die jongen is vervolgens, uh, ja, daar is de media een beetje overheen gevallen. Iedereen wilde weten hoe het zit. Hij zou um, verkleed als nepagent een vriend van hem uh, hebben willen laten schrikken. Uh, maar andere mensen dachten vervolgens dat hij, dus uh, als zijnde nepagent, allerlei automobilisten nep ging bekeuren. Uh, vervolgens is daar politie op afgekomen. Die hebben bij hem binnengekeken en zagen een. een een, een, een pistool wat op de kermis gevonden kan worden op de tafel liggen. En toen gingen alle alarmbellen af van deze mensen zijn vuurwapen gevaarlijk. En toen is het arrestatieteam gekomen die zijn uh, huis hebben binnengevallen. Huis zijn binnengevallen. En, en dat is het mijn eigenlijk. Hij heeft, uh, later is hij dus geïnterviewd door, uh, door uh, po News of weet ik welke uh, tak van uh, Dumper dat er lang is geweest. En heeft hij gezegd dat het nooit de bedoeling is geweest... dat, uh, dat dit uh, zo zou eindigen en dat hij ervan uitgaat... dat alles uh, keurig zou worden opgelost... en dat er verder geen uh, gevolgen voor hem zouden komen. Hij heeft een... Uh, een uh, hoe heet dat dan? Een vlog houdt hij bij... Waarbij dat dus te zien is dat voor de inval hij op straat tussen de agenten staat. Waarop hij zegt van jongens wat is er nou aan de hand? We kunnen toch gewoon praten. Maar toen hadden die agenten het wapen wat dus in dit artikel wordt omschreven als een Star Wars wapen. Uh, hadden die agenten had, hadden die al gezien? En uh, op basis van die bevindingen dat daar een wapen in het huis was, werd toen een arrestatieteam naar zijn huis toegestuurd. Hij is in de tussentijd naar binnen gegaan en dat arrestatieteam is daarop zijn huis binnen gevallen. En dat filmpje dat hij dus met de agenten voorafgaand aan dat arrestatieteam aan het praten is, staat ook wel op het internet. Mm, het komt zeer gespannen over. Het doet een be beetje uh, denken aan de situatie, volgens mij hebben we het er ook over gehad, een paar maanden geleden, hier in mijn wijk, waar een christelijke predikant... <laughs> Aan ah, werd gezien voor een uh, moslimterrorist. Oké. Okay. En uh, daar was zeg maar een, uh, een toeschouwer die had dan gezegd van, uh, uh, goh, weet je, met die hel en verdoemenis, dat kan straks wel. Uh, uh, ...iets uh, ontploffen of zo. Iemand hoorde weer dat... ...en die belde de politie. En toen kwamen ze inderdaad met uh, verschillende wagens... ...en getrokken wapen op die man af. Uh, maar hij was geen moslim, maar christen uh, dus. Ja, dat is inderdaad een beetje het risico... Uh, ...van uh, de politieagent die uh, voornamelijk uh, stormtroepetje wil uh, uh, spelen. Uh, dus uh, met uh, grof geweld... Een huis binnenvallen. Ja. Die, die agent die daar dat huis binnenvalt, die zegt ook gewoon op zijn beurt: Ik volg alleen maar mijn orde op. Als iemand op een gegeven moment in het hoofdkantoor de beslissing neemt, daar gaat nu een arrestatieteam naartoe. Dan, dan slaat hij die ruit in. Ja, en ja. Dus ook ook het, gewoon als de voordeur open staat. Want ze kunnen gewoon door de voordeur naar binnen. Slaat ja, ze alsnog die ruit in? Ja, dat uh, durf ik niet te zeggen, joh. Want ik werk dus niet voor de politie. Nee, <laughs> ze hebben gewoon zin om eruit in te slaan, dat is het. Ja, ja ze, ze maken van tevoren een plan. Of uh, misschien hebben ze ook protocollen of zo. Waaruit ze maar, die er moet gewoon een ruit in geslagen worden. Ja. ja. En uh, dus uh, men anticipeert. Natuurlijk niet uh, uh, op zo'n situatie. Eh, dus uh, het gaat echt als een, uh, een uh, rollende trein: uh, komt het op je af. Dus dat heeft die man gefilmd. En uh, hij probeert ze nog tot uh, bedaren te brengen, maar uh, ze blijven fucked op. En nou ja, en dan merk je ook wel de laatste tijd aan die filmpjes van die mensen die hun handen omhoog steken of weet ik veel wat. En, en ook heel rustig zijn, weet je wel. En nog steeds blijft de situatie uh, zeer uh, fucked up. Dan ligt het niet, niet gewoon aan, niet aan de persoon die dan geadresseerd moet worden, maar echt. Dan degene die moet uh, arresteren, die staat ja. op. Ja, uh, He, uh, ze hebben al uh, fantastische schilden en weet ik veel wat. Ja, en het is echt. Uh, en dat doen ze voor die één of twee situaties waarin het een keer is uh, uh, misgegaan. En uh, in, in de Verenigde Staten heb je nog wel uh, een aantal shootouts uh, gehad met de politie. Ik kan me in Nederland uh, uh, geen shootout uh, herinneren. Maar wij gaan uh, eigenlijk uh, redelijk dezelfde kant op. De Hofstadgroep misschien. Maar uh, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen filterbubbel. Dat is ook zo'n uh, zo hip-hog de laatste tijd. Waarbij je dus, wat dat dan betekent, is dat je uh, de wereld op jouw manier ziet. Hè? De mensen waarmee je omgaat bepalen hoe dat je jouw wereldbeeld ziet. Wij kijken anders tegen de wereld aan. ...dan een politieagent. En, ja, kijk, wij weten natuurlijk ook niet hoe een politieagent het heeft... ...dat ze hier een woonwagenkamp moet uh, bestormen. Nee, precies. dat da da da da snap je wel waarom die, die schilder heeft. Want daar, daar ja. zijn ze wat assertiever dan uh, in een woonwijk, weet je wel. Nou, en ik denk zeker dat door trainingen die agenten gegeven worden, die mensen echt onder gigantische stress moeten staan in de afgelopen jaren. Want ze, die zien, denk ik, bij iedere handtas een, een potentiële bom. En weet je wel, ga maar eens op die manier door het leven. Dus uh, ja, ik... Um... Ja, maar goed, daar heb ik geen medelijden mee, want ze hebben wel vrijwillig voor die baan gekozen. Ja, tuurlijk, tuurlijk daar ben ik helemaal met je eens. En iedereen die naar het journaal kijkt, die kiest er ook voor om die informatie tot zich te nemen. Maar het zorgt er wel voor dat je uh, op bepaalde situaties dus anders gaat reageren. En nou ja, ik denk dat dat hier dus ook het geval is. Die jongen die is... Uh, heeft geprobeerd om de situatie nog bespreekbaar te maken en, en de boel te sussen. Maar ja, het systeem uh, heeft anders bepaald. En dan komen er dus, uh, het, het schijnt iets met zes busjes en twintig man uh, zijn hele huis... Zowel de voor- als de achterdeur uh, zijn ze dus binnengevallen. Ja. En via de, via de voorruit, hè? Ja, via de voor ja, sorry, vooruit, maar ook via de achterkant dus. Hè? Uh, ja. Hij had een, uh, een opblaaszwembad in zijn, in zijn achter, uh, hoe zeg je dat, in zijn serre staan. En die is lek gegaan door al het, alle glasplinters. Oké. Okay. Ja. ja, het gaat uh, hier inderdaad uh, niet vaak om, uh, um, om bescherming van uh, de verdachte. <laughs> nee, nee. Hè, dus uh, terwijl dit was nog redelijk uh, makkelijk uh, te checken geweest, hè, rij een keer uh... Rij een keer ervoor langs uh, met een onopvallende auto of weet ik voor wat. En, uh, en je ziet of er dan nog bijvoorbeeld zeven, zeven mensen aanwezig uh, zijn. Hè, wat dan volgens je berichten, uh, volgens je politieberichten uh, zo zou zijn. Nou, als die er niet zijn, ja, dan moet je weer, je uh, uh, toch een andere inschatting uh, moeten maken. En, uh, maar ja, goed. Uh, uh, uh, soms wordt de schade vergaal, uh, uh, vergoed. Ik geloof niet altijd, euh, zeg maar. Nou, er wordt de schade door de belastingbetaler betaald, hè? Ja. <laughs> Misschien uh, hebben ze stiekem een soort contract met een uh, geheim contract... met zo'n glasbedrijf die ruiten moeten in, uh, inzetten. Ja. Dat ze daarom al die ruiten stuk slaan. En, uh, ja, en ik heb uh, een tijdje uh, SWAT uh, gespeeld. Dus, uh, dan, dan speel je dus uh, een lid van zo'n team. een uh, computerspel neem ik aan, hè? Ja. Oké. Okay. En, uh, nee, ja, niet, uh, <laughs> niet het uh, internet van tegenwoordig... Worden. Waar <laughs> je nee. dus uh, een of andere bedreigende melding doet, waardoor dan zo'n uh, troep uh, politieagenten een huis binnenvalt. Nee, dit was dan inderdaad zo'n computerspel. Ah, okay. Maar uh, dan krijg je dus ook heel veel punten om uh, je verdachten uh, in leven te laten, weet je nou. En, uh, en nou ja, het is in de cultuur uh, dus uh, niet zo uh, dat. Uh, dat uh, dingen uh, gewogen worden, weet je wel. Wat is dus, dus in dat spelletje wel moet. Hè? Dat je dus uh, uh, ja, dat je ook, laten we zeggen, een bepaalde trots hebt dat je ook je verdachte goed uh, afvoert. Of dat je misschien de hele situatie goed inschat. Uh, is in real life dus, uh, is gewoon uh, hup, met z'n allen naar binnen treden. En, uh, en, uh, maar de minst of gericht, uh, geringste verdachte beweging. Dan is het, uh, ja, sorry dan. <laughs> en uh, we gaan gewoon verder met het leven. Ja, het terwijl, protocol is eerst schieten dan vragen. Ja, terwijl het is een systeem, weet je wel. En daar moet je altijd voor uitkijken. En zeker niet achter verschuilen. En, en dat is de hele uitdaging, denk ik, als je daar ook in uh, wil zijn. Ja, dan moet je niet uh, willen vlammen. Je moet continu alert zijn en dingen afwegen. En... Uh, nou ja, en op filmpjes die hem dan proberen over te geven. En dat lukt die man dan niet. En, mm. en dat vind ik dan raar. Hè? Dat, uh, want uh, uh, soms dan wordt het daardoor ook onduidelijk van. Hè? Moet ik wel mijn handen omhoog of niet omhoog, omho weet je wel. Uh, bij in, in, zeker in de Verenigde Staten. Uh, de, weet je, dan, uh, ja, dan zegt bijvoorbeeld iemand: Nou ja, ik heb een uh, vuurwapen in mijn auto, en dan geeft hij dat gewoon aan. Weet je, want uh, het is gewoon wetgeving daar. Dat je dat er gewoon aangeeft. En dan raakt zo'n agent in paniek, en uh, schiet uh, preventief op de verdachte. En. Uh, <laughs> En uh, ja, maar dan is het gewoon van, ja, nou, we moeten die zekerheid hebben. Zit je van, ja, weet je, doe gewoon een stapje terug, weet je. En, ja. en, uh, maar goed, dat lijkt dus niet te kunnen. Van... Uh Even dingen goed bekijken, uh, even dingen goed uh, uh, in kaart brengen, weet je wel. Uh, met een warmtescan hadden ze gewoon precies uh, kunnen zien waar die man uh, was. En, uh, en, en, en, en dat, uh, zeg maar, uh, bespaart gewoon, ja, onschuldige levens. Want je kunt dan wel denken dat het een verdachte is en weet ik veel wat. Maar het kan ook gewoon één grote misverstand zijn. Uh, was het nou niet vorig jaar? Dat uh, volgens mij... Nou ja, uh, het was in ieder geval op internet. Ik weet niet of we dat ook in het uitzending erover gehad. Dat gewoon zo'n compleet SWOT-team een heel huis aan kapot, uh, aan, aan gort knallen, omdat ze zich uh, in een uh, adres vergisten. Uh. Uh, ja, nou, er zijn inmiddels al meerdere van dat soort gevallen geweest. Ja. Ja, goed joh. Nee, maar we gaan nog even verder. We gaan even naar, naar mevrouw Kleinsma. Uh, ja, goed ja, er zijn zometeen mensen met een Down-syndroom bij uh, de mobiele eenheid. Was ja, dat dit... al niet zo? <laughs> Pas op, hè. Ja. <laughs> ja. Moet ik dat... zeggen dat het een waarneming is. Of een, uh... Waarneming, ja, oké. Okay. Of een persoonlijke meningsuiting. Dan ja, ja, het is een vraagstelling. Ja, een ja, vraagstelling. Ja. Anders kunnen ze zich beledigd voelen als toevallig een agent luistert. Ik heb hier een bericht. Dit is een bericht van 8 september op nu.nl. Uh, Kleinsma verplicht overheid om arbeidsbeperkten aan te nemen. De overheid moet meer mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Gebeurt dan niet? Dan Volgen er in 2020 boetes? Oei, dat is het gevolg. Van, een aan, van het aanzetten van de kwotumregeling... door demissionair staatssecretaris Jetta Kleinsma. Ja, de werkgevers hebben... Ik zal eerst eventjes zeggen dat het kabinet dit afgelopen vrijdag besloten heeft... dat uh, er dus kwotums uh, komen voor arbeidsbeperkte binnen de overheid. Uh, de werkgevers binnen de overheden hebben tot 2020 de tijd om een inhaalslag te maken. Lukt dat niet, dan moet een boete van 5000 euro per garantiebaan per jaar worden betaald out. Dus dat zijn natuurlijk bedragen die totaal nergens op slaan. Ik weet niet hoeveel garantiebanen dat er komen. Maar 5000 euro per jaar is, totaal, is in mijn ogen geen geld. Dus ja, ach goed. En uh, er staat vervolgens, overigens kan de quotumregeling ook weer worden uitgezet. Zodra de inhaalslag succesvol is. Dan worden er ook geen boetes uitgegeven. Dan hebben we hier een quote van Kleinsma. De markt doet het. Bij allerlei bedrijven heb ik mooie garantiebanen gezien. Waar, waar mensen het naar hun zin hebben. En tussen hun collega's aan het werk zijn. Dat moet toch bij de overheid ook kunnen? Ja, nou ja, dat is dus. Uh, de overheid. Uh, in De overheid. Ja, ik zijn, gewoon. Zijn, ik. Oh, oh ja, we hebben Dennis. Hey, Dennis. Oh, sorry. Ja, hoi. Bij, in, bij de overheid. Gaan ook steeds meer takken, zeg maar, zakelijk uh, gerund uh, worden met uh, managers en, en, en, en beleidsdoelstellingen, weet ik veel wat. Het lijkt bijna een bedrijf. Ja, en het uh, doet soms uh, wel uh, denken dan, uh, aan uh, Monty Python, dan heb je zo'n ziekenhuis... Uh, en dan, uh, dan komt er zo'n spoedgeval en ze halen alle machines naar binnen en zo van, ik heb zo'n gevoel dat we iets uh, vergeten zijn dan, uh, oh, de patient oh ja, yeah, de patient nou ja, in dit geval gaat het dan meer om de regelgeving. Het is dus hier takken van overheid die dus blijkbaar, nou blijkbaar wel uh, de uitvoering doen... maar niet uh, volgens de regels. En dat is wel bijzonder. Ik bedoel, het is niet bijzonder zeg maar dat, je, dat het je niet lukt als organisatie om alle regels uh, te volgen... maar dat je als overheid zeg maar, het uh, ook niet lukt... Ja, dat is dan wel heel uh, bijzonder. Ik zit in dit artikel voornamelijk te kijken naar die 5000 euro boete. Want ik vind dat bedrag zo raar hoeveel zou het nou extra kosten... om iemand met een arbeidsbeperking... te begeleiden in zijn baan? Of uh, in, in hoeverre zou, het nou kan, uh, zou kantoorruimte nou moeten worden omgebouwd... om die persoon daar neer te zetten? Als dat dus meer dan 5.000 euro per jaar ko kost... heb je eigenlijk een financieel belang... om maar die boete te blijven betalen. Ja, ja, maar... ik, ik denk niet dat het hier gaat om, uh, om echt uh, verstandige gehandicapten. Ik denk meer zeg maar, dat het er gaat om uh, hè, mensen... met een uh, verlamd uh, lichaamsdeel of uh, hè, die bepaalde aanpassingen moeten hebben en dat soort dingen. Ja, nou, Hoeveel, hoeveel zou zo'n aanpassing nou kosten? Als ik een speciaal op maat gemaakte bureaustoel van 10.000 euro moet kopen, dan kan ik uh, er twee jaar lang boete voor betalen. Ja, ja dan doe je het dus niet. Ja, dus dat ja. zijn van die, ja, ik, ik vind de, de ik, ik had dus persoonlijk, als ik kleinsmaar was geweest, had ik het dan omgedraaid en had ik gewoon iedereen die wel daarin meegaat, had ik subsidie gegeven. Ja, ja, ja, ja, want uh, dit, ja, uh, dit is dan inderdaad uh, met zo'n strafsysteem uh, ja. Het, het kan gewoon zijn dat, uh, dat uh, die diensten, dat het aan de aandacht ontsnapt, uh, snapt, weet je. Het is ook niet het eerste wat je, waar je aan je denkt, van uh, ik moet mijn hele zaak, zeg maar, uh, uh, gehandicapte proef uh, maken, weet je wel. In eerste instantie wil je gewoon open zijn. En dan gaan we wegkomen dan wel uh, nou ja, een soort uh, mens binnen... waarvan je denkt van, god, hoe komen die nou binnen? En, uh, en, en dan kun je daar die aanpassingen uh, op doen. Maar ja, weet je, dit is inderdaad... Uh, dit is denk ik gewoon het ka de, de paard achter het wagen uh, Want uh, niemand gaf er blijkbaar een fuck om. Maar dat zal ook uh, niet uh, toenemen of zo. Van, uh, oh, nu gaan we er wel om geven. Misschien kunnen ze die gewoon niet vinden, die, die mensen, weet je wel. Misschien hebben die mensen zoiets van, ja potverdorie, ik wil gewoon niet bij de politie uh, werken. Want dan zien ze mij als een verrader of zo, weet je wel. Nou, wat ik dus denk, en dat bedenk ik dus echt net, is dat uh, waarschijnlijk was een, een, een Twitterbericht over, uh, over dit probleem was, uh, effectiever geweest. Gewoon van, kom op mensen, neem wat meer gehandicapten aan. Volgens mij had je dan dezelfde... Uh, ja, wat is er nou niet genoeg gehandicapten solliciteren? Ja, uiteindelijk gaat het er volgens mij gewoon omdat er iemand met genoeg kwaliteit zijn baan uh, doet. Ja, dat is een, een normale situatie, maar... We... Dus dit, dit, dit, dit is dan al de, de overheid, dus dan hebben we het al een, sowieso al niet over een normale situatie. Ja. Want die hoort gewoon eigenlijk niet te zijn, maar goed. En die, uh, ja, die gaat zichzelf allemaal regeltjes opleggen. En het erg is, dat, als, dat doen ze altijd eerst bij zichzelf. En daarna moeten ze, gaan ze nog de particuliere sector de regels ook nog opleggen. Want ja, wij doen het tenslotte ook. <lacht> dat is wel heel duister. Nou ja... Ja. Nee, uh, kijk, bij ons werkt het heel goed. Waarom niet bij jullie? Nee, ik denk niet dat het gaat werken. Nee, sowieso niet. Nee. Uh, uh, ja. maar, uh, we hebben Dennis. Hoi. Je weet waar het, inmiddels het over gaat? Uh, ja, dat ging over uh, de richting van uh, heer Zuid Kleinsma, toch? Uh, uh, uh, uh. Ja, uh. ja, nou, wat, wat ik nog moest zeggen was dat... Uh, hè, dit, dit hoort dan ook, denk ik, bij de samenleving die nog heel veel sloten uh, met elkaar te bespringen heeft. En, en dit is dan ook het onderwerp hè, van, uh, is uh, arbeid uh, wel of geen uh, recht? En ik geloof dat het in een aantal verdragen, uh, uh, wordt het wel uh, benoemd, dat het gewoon een uh, recht is. Dus als je zeg maar een handicap hebt, dat dat geen reden moet zijn dat je dan thuis uh, zit. En wat dat betreft uh, zijn we ook wel redelijk vooruit gegaan de laatste dertig jaar. Nou vroeger hadden die mensen ook altijd wel werk hoor. Met vergroeide lichaamsdelen en zo. Was het gewoon circusattractie. <laughs> zijn, ja. je nou voor, zijn je nou vooruit gegaan? Ja, ja. En dat, maar dat zeg ik meer vanuit de perspectief van de, de zorg. Waarin uh, als je dan zo'n kommer rug had, dan uh, deed je gewoon echt niks. En dan mocht je ook niks. Ja, er wordt nu wel gekeken naar wat iemand wel kan natuurlijk. Ja. Ja, dat is uh, prima. Maar uh, ja, het hele ja. idee van werk als een recht is natuurlijk, dat kan nooit een recht zijn. Het uh, is dan meer een plicht voor andere mensen. En uh, Ik denk eerder dat het uh, juist ook uh, problemen kan veroorzaken... Met mensen, voor mensen met handicaps. Wat je in Amerika ook ziet met de uh, Americans with Disabilities Act... dat bedrijven zich op allerlei manieren moeten aanpassen... en ook uh, ja, voor discriminatie aangeklaagd kunnen worden. Dus uh, dat bedrijven juist huiverig worden... om uh, mensen met een handicap aan te nemen. Omdat, uh, ja, omdat ze dan zeg maar, uh, met, uh, op allerlei manieren in de problemen kunnen komen. Dus als als iemand ontslaat, dan kun je eigenlijk ontslagen... omdat ik een handicap heb. Ja, bewijs dan maar eens... Uh, dat het niet zo is. En ze kunnen natuurlijk allerlei eisen gaan stellen... aan uh, aanpassingen aan de werkvloer... die een hoop geld kosten. Zoals je dan denkt van... nou, we nemen die mensen helemaal maar niet meer aan... dan... Uh dan heb je dat probleem niet. Dus ik denk juist dat het uh, voor mensen met een handicap helemaal niet gunstig is. Uh, als je dat soort regels krijgt. Maar ja, dat, dat de overheid zal dat dan wel weer gewoon oplossen met dit soort wetgeving. van uh, Dat ze verplichte minimum minimum uh, percentage mensen met een handicap moeten halen. Maar ja, wat is een handicap, weet je? Ik bedoel, dat is ook natuurlijk allemaal weer uh, vrij arbitrair. Ja, simpel je een hebt, hè. Bedoel, uh... Zeg maar iemand die doof is. Maar ja, stel ik ben slechthorend. Of ik hoor maar aan één oor. Of ja, ik kan heel slecht zien, maar ik ben nog net niet blind. Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal... Uh, nou, en ik denk dat ook de persoon met een beperking minder genoeg krijgt als hij wordt aangenomen. Omdat hij dan zoiets heeft van, ja, ik, ik zit hier alleen maar omdat. Om mijn kwotum op te vullen. Ja, weet je wel. Omdat ze anders een boete krijgen, moet ik, moet ik hier nu aan het werk. En ik zit hier niet omdat ik iets goed kan, maar meer om de boete te ontwijken. Ja, dus stel dat je een bedrijf hebt met allemaal dure werknemers die al specialistisch werk doen. En je moet als een kwotum komen dat je dan gewoon uit zijn bureau belt. Zeg zo, maar, ik heb drie mensen nodig die, die aan het criterium voldoen. Die voor ja. minimumloon, uh, zeg maar, acht uur per week op de payroll willen zodat ja, ik, dat ik aan die eis voldoe Ja, dat is natuurlijk allemaal niet wenselijk. maar Nee, maar goed, hè, een samenleving dan, dat als je gehandicapt raakt, ja. want dat kan dus ook, hè, mm -hmm. dat je dan zeg maar ook uit het werkzame leven... Dat je daar bent. Ja, dus dat je gewoon je werkplek kwijtraakt. Omdat je een auto ongeluk hebt gehad. Normaal gesproken verzeker je je in ieder geval. Voordat je dan nog een inkomen hebt. En uh, voor, voor zover je die werkplek kwijt. Kijk, als het uh, rendabel is om jou aan te nemen. Uh, dan uh, zal dat gebeuren. Als het niet rendabel is. Uh, om die baan uit te blijven voeren. Dan is het niet de bedoeling. Dat we dat met allerlei uh, zeg maar, kunstmatige constructies in leven houden. Want uh, dan uh, het is een soort werkverschaffing. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar kijk, stel je voor, ik doe een bepaalde functie... en uh, daar uh, verdien ik 30.000 euro per jaar mee. En het bedrijf uh, verdient daar dan blijkbaar meer aan... dan zouden we me niet aannemen. En stel je voor, uh, ik moet dan, uh, ze moeten voor 20.000 euro per jaar aanpassingen gaan doen... Aan mij, uh, en dan is het niet meer rendabel. Ja, dat, dat kan toch niet de bedoeling zijn dat, ze, dat, dat, dat het bedrijf dan gedwongen wordt... om die aanpassingen te doen... waardoor ze een onrendabel uh, werknemer in dienst moeten gaan houden. Nou, ja, ik, ik heb zoiets van ja en nee. Dus ik, ik denk niet, zeg maar, hè, dat je uh, kleine bedrijven hier uh, direct uh, voor kunt stellen. Maar voor een groot bedrijf is zo'n aanpassing alweer iets heel anders. Dat maakt toch niet uit? Nou, dit, dan gaat het echt om getalletjes na de komma. Nee, want uh, je doet zo'n aanpassing dan voor een persoon specifiek. Dus hangt ik dan maar net vanaf hoeveel waarde die persoon aan het bedrijf toevoegt, of dat de moeite waard is. En dat maakt dan niet uit hoe groot het bedrijf is. Ook al heeft een bedrijf een miljoen werknemers, als het jou 30.000 euro kost om aanpassingen te doen... voor iemand die maar 50.000 euro oplevert... en je moet zijn salaris nog betalen... dan, dan is dat een uh, negatief, uh, negatief saldo. Ongeacht hoeveel werknemers je hebt... en hoeveel omzet je hebt en hoeveel winst je maakt. Ja, maar dat model van wat uh, uh, mensen uh, uh, opbrengen... Ja, de, dat, de, dat, de economische dat is... werkelijkheid, bedoel je dan? Nee, dat kan ook heel uh, kortzichtig zijn. Want, dat uh, kun je gewoon uitrekenen. Nee, uh, ja, maar uh, als iemand niet eens uh, de kans... ...kans bijvoorbeeld om prestaties te leveren... ...omdat je bijvoorbeeld al uh, van tevoren denkt van... Uh, uh, ...nou met z'n ene hand uh, kan je het gewoon minder... Ja. Dat, kan, dat, kan, dat kan ook ja. zo zijn. Maar, maar ik denk dat als het, als het dus inderdaad wel uh, goed is om zo iemand aan te nemen, dan zullen de bedrijven die dat wel doen, zullen het beter doen dan de bedrijven die dat niet doen, als dat inderdaad de juiste beslissing is. En dan worden de vrije markt, worden die bedrijven die, dat be die de betere beslissing maken, worden automatisch beloond. Ja, maar in de... met zo'n uh, overheid... Maar als jij denkt dat jij dat vanuit uh, je Ivoren Toren beter kan bepalen voor alle bedrijven in Nederland, dan dat die mensen, die eigenaren van die bedrijven en die managers en de directie dat zelf kunnen. Dat lijkt mij toch... Uh... Ja, maar met die overheid... Dan, ja, dan is dat bedrijf. in ieder geval gelijk, want dan uh, heeft elk bedrijf hier last. Ja. Ja, dat wil niet zeggen dat ik het volledig eens ben uh, dat die regels zo op deze manier worden toegevoegd uh, of ja. uitgevoerd. Absoluut niet, maar... Het consequentie, zeg maar, als je het maar allemaal, zeg maar, laat gebeuren en, uh, hè, en het gaat, er, er gaat, zeg maar, om verwachte um, toegevoegde waarden, zeg maar, aan het bedrijf. Dat zijn, zeg maar, van die ideeën, uh, die, die drijven mensen gewoon af naar een roep om een basisinkomen. En ik denk, uh, dan ben je nog. Ja, verder... omdat mensen, mensen weigeren de realiteit te accepteren dat er soms een situatie ontstaat waarin jij dusdanig, uh, zeg maar, uh, gehandicapt bent. Uh, en uh, dat jij uh, niet productief kan zijn. Dat is, dat is de realiteit, dat dat voor sommige mensen het geval is. Omdat ze of een heel laag IQ hebben, of uh, fysieke beperkingen, of weet ik veel wat. En uh, dat is gewoon de realiteit. En uh, ja, dat, sommige mensen weigeren dat te accepteren. En dan krijg je dit soort ideeën, uh, zoals waar deze mevrouw Kleinswaar mee komt, of een basisinkomen, of uh, andere dat soort waanzin. Om de mensen gewoon weigeren dat te, te accepteren. Dat uh, het leven niet altijd even eerlijk is en dat soms sommige mensen gewoon in een kutsituatie zitten. Ja, en dat is een, en, en dan kun je, ja, dat het je de, als het, het later in je ja. leven gebeurt, kun je daarvoor verzekeren dat je in, ja. in ieder geval de financiële consequenties niet hebt. En verder, als, als er iemand in een situatie zit en die kan daardoor niet werken, kunnen we die persoon natuurlijk gewoon helpen. Maar ja. uh, het is natuurlijk waanzin om iemand dan, uh, zeg maar, uh, ergens aan het werk te gaan uh, stoppen, terwijl het eigenlijk niks oplevert en dat het alleen maar geld kost. Alleen maar zodat iemand, uh, dat, ik zou het ook zwaar beledigend vinden als ik in zo'n situatie zat, dat ik dan ergens aan het werk ging waar ik eigenlijk niks toevoegde, uh, maar alleen maar om mij aan het werk te houden en dat dan de overheid daar geld bij moet gaan leggen. Dat zeg maar, mijn collega's extra belasting moeten betalen. Zodat ik erbij kan zitten terwijl ik eigenlijk uh, zeg maar, het bedrijf beter af zou zijn zonder mij. Als ze geen subsidie zouden krijgen. Dat is een beetje een vreemde situatie. Het is een vreemde situatie. Ja, maar ja, anderen zullen er anders over voelen. Ja, dan ja dan nog, mensen. Maar, maar dat moet ja. je dan met je eigen, binnen je eigen bedrijf doen. En niet aan andere mensen opleggen. Want dat uh, is natuurlijk niet... Uh... Moreel uh, verdedigbaar vindt. Nee, maar goed, dat, is, hè, dat uh, hoort dan ook bij die uh, sloten waar je dan met elkaar uh, overheen moet springen. En dat heeft inderdaad ook te maken met die ideologie, inderdaad, hè, dat iedereen uh, dezelfde kansen uh, uh, moet krijgen. Maar goed, hè, dus de positie van arbeid. Nou, het libertarische model heeft er een vrij simpele kijk op. Maar dan denk ik dus van ja, maar dat model roept dan inderdaad ook heel veel weerstand op. En dat is. Inderdaad, zo'n gevoel van ja, we moeten maar een basisinkomen hebben. Maar, ja, ja, maar dat heeft niks met een model te maken. Dat heeft gewoon te maken dat mensen dat gewoon uh, zeg maar hun gevoelens uh, laten prevaleren boven rationeel nadenken. Ja, maar een mens bestaat wat uit. Wat jij nu uit... ook aan het doen bent. <laughs> ja, maar een mens bestaat uit beide componenten. Ja, maar wat ons ja. onderscheidt van andere dieren, is dat wij rationeel kunnen nadenken. En het lijkt me wel uh, zeg maar, aan te moedigen dat mensen dat ook daadwerkelijk doen. Nee, maar, de, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat het gevoel helemaal slecht is. Het is, dat, is... dat zeg ik ook niet. Maar nee. het, ik, ik vind ben het ook zielig als iemand in een situatie zit... waardoor hij een auto ongeluk krijgt... waardoor hij zijn zeg maar, baan niet meer uit kan oefenen op een manier die rendabel is. Ik vind, dat vind ik ook sneu. En ik wil die ja. persoon ook best helpen. Alleen uh, niet door een bedrijf te gaan dwingen... om ervan dat, dat je dat überhaupt hulp vindt... wat ik al niet vind, maar... Niet door bedrijven te gaan dwingen om mensen aan te nemen. en, uh, en andere mensen te gaan dwingen om voor de kosten op te draaien. Dat is, dat is geen oplossing. Uh, nee, het is geen oplossing. Maar... Je kan het namelijk niet oplossen, omdat het gewoon de realiteit is. En dat is dus iets wat. wat dat is, daar komt ook het probleem vandaan, dat mensen weigeren dat gewoon. Te accepteren om, nou, of om zich überhaupt onder ogen te zien. Nou, er zijn Dat dus, jij net van, ja, dat is. Uh, als het dan gaat bepaald, over de realiteit. Deel, dan, nee, dan gewoon, zeg ik dus. Ja, als het dus gaat over de realiteit, dan zeg ik dus. Daarin zijn dus in de afgelopen 30 jaar zomaar stappen gemaakt. Dus gewoon van mensen waarvan eerst gedacht dat ze helemaal niks konden doen, die, ja. die mogen nu aan de bak, zeg maar. Ja. Dus uh, dus er valt links en rechts uh, zeker nog wel wat uh, te winnen op die vlak. En ik denk he? Uh, dat uh, verzekeringen, uh, misschien helpt het wel, maar weet je, uh, ik, dan moet je wel verzekeraars hebben die dit willen verzekeren. Ja, in de huidige maatschappij, waarbij de overheid al die dingen monopoliseert en mensen dwingt om voor te betalen en uitkering betaalt, kan je daar nooit, daar kan je nooit op een normale manier mee concurreren. Arbeids, uh, zeg maar risicoverzekeringen, weet je, wel, of hoe dat ook heet, als je dus het je inkomen wil verzekeren of tegen arbeidsongeschiktheid, is het verschrikkelijk duur. Ja. Je moet wel allerlei andere dingen meebetalen, maar in een, in een echt daadwerkelijk vrije markt op dat gebied zou dat natuurlijk wel. Daar is vraag naar, dus zal dat ook uh, geleverd worden. Mensen verzekeren ook hun in inboedel en uh, allerlei andere dingen op een hele normale manier voor hele normale prijzen. Ja. En dat lost natuurlijk alleen het financiële probleem op, hè, want daar heb je nog niet het probleem mee opgelost dat iemand dan misschien de hele dag thuis zit en zich niet productief voelt. En dat is vervelend, maar ja, dat moet je dan maar accepteren. Ik bedoel, uh, niet iedereen kan productief zijn. En uh, misschien moeten we meer van het idee af dat mensen hun hele waardigheid ophangen aan het feit dat ze werken. En uh, uh, uh, misschien is dat meer een probleem, weet je, wat? dat mensen ze meteen nutteloos voelen als ze geen betaalde baan hebben. Ja, nee, het gaat dus ook heel erg mank. En daardoor springen mensen dus ook richting het basisinkomen. Wat ik... Uh... Nou ja, wat mij een heel slecht idee lijkt. Ja. Nou ja, Want... je kan ook gewoon een hoor uh, het een bitcoin miner in je huis hebben. En dan heb je ook een basisinkomen. Je geval andere mensen niet voor te betalen. Ja, ja, en mensen kunnen proberen hennep te telen. En uh, ja, uh, uh, nou, buiten dat... de handen van justitie uh, te blijven. Maar dat, dat is ook ja. zo grappig. Dat mensen die dus in dan in een situatie zitten, dat ze moeilijk werk kunnen vinden en die dan iets uh, willen ondernemen. Bijvoorbeeld een hennepplantage. Die wordt altijd mogelijk gemaakt. En uh, in de cel gooit. En dan word je eigenlijk aangemoedigd om maar gewoon. Dan een uitkering te gaan ophalen, en, uh, want dat is blijk daar is blijkbaar niks mis mee. Terwijl ik dat toch veel nobeler vind als iemand een henneplantage in zijn zolder zet, dan dat hij een uitkering gaat aanvragen. Ja. Hm. Ja. Maar moeten we wel verder. Maar ik, ik vraag me af, dat mannetje van de AIVD, ik bedoel, is dat het ook een. Uh, red, uh, iemand met een uh, arbeidsbeperking uh, zijn of zo? Bijvoorbeeld dat hij doof is of zo? Of, uh... Als ze maar knipsels kunnen plakken, hè? Ja, ja, ja. Ik weet niet of er uh, gebrek aan geweten telt als een arbeidsbeperking. Haha. <laughs> Zullen we nog even hallo zeggen tegen een mannetje van HIVD die uh, nu aan het luisteren is? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Zonder captain speaking of the radio, we're not being here. 2 mee, daar hè, oh, oké, oké, oké. Ja, dat is niet wat. Ja, cool. Oh, oké, je de spin is. Nee, goed, lekker eh, Zeg Johan, ik ben net in de uitzending. Probeer je me nu alweer weg te jagen. <laughs> dat is niet jouw muziek. Noem je dat muziek? Nee, goed, uh, ja, we hebben nog een paar berichten. Hier, uh, iemand die uh, even kijken hoor, het probleem is geraakt door een uh, uitspraak op Facebook. Ja, ja ja en daar had jij een onderwerpgevoel uh, bij denk ja, ja ja ja dit geeft dus weer dat klimaat uh, weer waar we uh, in zitten zeg maar met z'n allen wat iets over moslims gezegd uh, ja maar oh, dat je. wat dan uh, maar dat uh, iedereen pikt dan zeg maar zijn onderdeeltje wat hij heeft gezegd is uh, excellent news that the U.S. Uh, administration Trump ordered an accurate strike on an ISIS network of tunnels in Afghanistan. I'm glad we could bring these barbarians a step closer to collecting their 72 virgins. En dat is nadat de U.S. Air Force, de Moab op zo'n tunnel van Afghanistan, uh, uh, in Afghanistan heeft. De uh, mother of all bombs. En nou ja, dit wordt dan ook weer gelinkt dan weer gelijk aan uh, andere situaties. Maar dan kan ik ook uit de artikel niet helemaal uh, de geschiedenis bekijken zeg maar waarom die jongen voor één zo'n Facebook post <gelijks> gelijk uh, de bak uh, in moet. Zeg maar. Is dat bijvoorbeeld omdat iemand wat een moslim heeft geklaagd? Of is het omdat de agenten om, omdat een surfende agent het heeft opgepakt? Dat zie ik dan niet. Maar wat mij dan, zeg maar, uh, stoort is hoe snel de discussie uh, dan al uh, klaar kan zijn over dit. En ik heb uh, de laatste uh, maand of zo ook weer wat zelfonderzoek gedaan hè, over, over wat je wel en niet uh, kunt uh, zeggen. Ik, ik vind dat je niet uh, alles uh, kunt uh, zeggen. Maar wat ik helemaal uh, bezopen vind, is dat als iemand wordt uh, opgepakt dat dat dan weer gelijk te maken heeft met uh, PC-culture. En uh, dat denk ik dus niet. Er zijn gewoon... Nou, in Nederland zijn er sowieso uh, wetten uh, tegen uh, belediging van uh, groepen. Het is een rare wet. En de uitvoering van de wet is ook vreemd. Omdat uh, Geert Wilders is uh, vrijgesproken natuurlijk. De, die, uh, niet alleen uh, groepen toch? Ook uh, individuen en uh, ambtenaren. Ja, koning. Ja, er niks ja. keers over Erdogan van andere staatshoofd te zeggen. Oh, ook dat nog. Ja. Hey, maar mag eigenlijk niks zo over Kim Jong-un zeggen. Ja. En, maar dat is dus ook uh, een, een behoorlijke misverstand uh, als het dan gaat over uh, de vrijheid van meningsuiting. En ik heb dat bedoel, ook... je, bedoel je? Wat is, uh, wat is de misverstand nou, ik heb dat uh, opgezocht, die uh, John uh, Stuart uh, Mill, die had ook een begrenzing aan de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, en in Nederland is wat dat betreft is daar gelijk aangesteld. Je hebt uh, vrijheid van uh, meningsuiting uh, mits. Nou. En uh, nou dan komt het uh, inderdaad over, hè, dat je dus uh, bijvoorbeeld geen uh, groepen kunt beledigen. Ja. Dat is dan uh, wel de meest rare uh, regel. Want hoe beledig je een groep? Want ja, als een je zich groep... ja, beledig voelt. Ja, maar een groep is geen entiteit. Dus een groep nee, zich beledig, entiteit, kan zich ja. niet beledigd voelen. Nee, je kunt alleen individuen binnen die groepen. Je kunt groep alleen vinden, individuen nou. uh, beledigen, zeg maar. Ja. Ja, ja, dus. Dat is toch ook wat als excuus gebruikt wordt voor het, voor het strafbaar stellen van de uh, holocaust uh, ontkennen. Dat dat als belediging van uh, voor joden wordt gezien. Want er ja. is volgens mij geen specifieke wet tegen het ontkennen van de Holocaust. Nee, in tegenstelling tot uh, Duitsland, waar dat uh, wel ja. zo is. Ja, ja dus mensen voelen zich dan ook al heel snel uh, verongeleid en onrechtvaardig en weet ik veel wat. Terwijl, nou, dit is mijn probleem niet, <laughs> zeg maar. Nee, oh. plus iedereen kan zich overal wel door beledigd voelen natuurlijk. Ja. En dat is ook iets wat je aanmoedigt met dit soort wetgeving. Als jij natuurlijk zegt van nou, mensen mogen zeggen tegen jou wat ze willen. Tenzij de belediging is. En wat is een belediging als jij je beledigd voelt? Daar nou, dan gaan mensen zich steeds sneller beledigd voelen. Omdat je dat dan als een wapen kan gebruiken om iemand de mond te snoeren via de wet. Uh. Wat is dus bijvoorbeeld met Griet dus ook uh, geprobeerd is. Ik vond dat, uh, kennen jullie dat filmpje van dominee Gremda? Die daar zo'n mooie uh, rent, hoe zeg je dat, toespraak uh, dingetje. vond nee, ja, dat ik dat wel eens, uh, wel eens heb gezien, ja. Dan op YouTube, belediging Dominé Dat is een erg leuke dan. Hm. Stelt dus dat de mensen die zich beledigd voelen, eigenlijk meer een gevaar zijn dan de mensen die beledigen. Ja, ja, ja, ja klopt. Ja, nou dat weet ik dus niet. 100. Maar dan moet je in het filmpje zeker kijken. Ja, ja, ja, en dat is dan zeg maar het idee. Maar tegenwoordig vliegen mensen er zo hard in. Dat, ja, en dat heb ik dus het zijn maar zo... woorden. Het zijn alleen maar woorden. Wat maakt het uit dat ik zeg: ik geloof niet dat de holocaust heeft plaatsgevonden? Nee, maar goed. Maak dus... jou mijn mening uit. Nee, maar stel je nou eens voor dat je moslim bent. Dan krijg je dag en dag uit om uh, je oren. En, uh... Ik weet niet of uh, moslims. Uh... Meer om mijn oren krijgen dan dubbetariërs. Uh, maar uh, er ligt er denk ik aan wat voor, uh, uh, wat voor, uh, zeg maar, um, waar je woont en zo. En uh, ja. naar wie je luistert, wat voor tv-programma's je kijkt en zo. Nee, maar voornamelijk ja. om je eigen emoties die je toelaat bij jezelf. Als ik uh, ik heb mezelf ook enorm oplopen fokken bij elke bankreclame die er op het moment is, uh, is uh, hoe heet die van uh, van opgezwollen van uh, sticky stees ja. die vertelt op de reclame van ASR dat dat een uh, een, een pensioenfonds is wat niet investeert in uh, slechte dingen of zoiets. Nou, dan dan zit ik me op te vreten voor die televisie. Dan, dan kan ik niet tegen weet je wel. En dan uh... jij je, je wil ze wel investeren in slechte dingen ja. of uh, investeert ze gewoon in schone, slechte dingen? Nee, dat is dan een, een speciaal pensioenfonds... wat daarin niet zou investeren. Waarmee ze dus eigenlijk uh, meteen aangeven... dat alle andere pensioenfondsen dat wel doen. Maar oké, okay. uh, uh, weet je wel... dat is mijn probleem met de realiteit van dat moment. Maar dat, dat moet ik bij mezelf oplossen. Daar kan ik niks aan doen... Dat dat, ja, dat dat soort teksten geuit worden. Daar moet ik zelf tegen kunnen. Ik voel me ook altijd beledigd en gekwetst... als ik iets van Oxonovip -No zie. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat, dat is dan weer specifiek op jou. Maar daar moet jij doorheen... Weet je wel, dat, uh, ik heb het er heel moeilijk mee. Ja, oké, okay, maar, maar dat is dus het verschil. wederom, of het uh, dag in dag uit gebeurt. En dan heb je dus zeg maar nog de uh, historische context hiervan. Hè? Dus dat het uh, dag in dag uit uh, propaganderen tegen bevolkingsgroepen is geen succes uh, gebleken, zeg maar. Hè? Dat helpt ons niet vooruit. Nee, maar dat soort mensen die dat wel doen, zullen daarom vanzelf afgestoten worden in de. Maatschappij, omdat er gezien wordt dat ze geen vooruitgang brengen. Nou, ja, dat weet ik niet. Omdat uh, voor een deel... Uh... Is, ja, ...is de beerpunt wel open, zeg maar. Er is een verschil tussen de linkse kerk... ...waarbij uh, uh, reële problemen... ...dus laten we zeggen van uh, de mensen in de lagere sociale klassen... ...die hun uh, bestaan uh, bedreigd zien door de nieuwkomers ...op het gebied van uh, kansen op hun leven. Dit gaat dan weer wederom uh, om de baantjes. En, uh, en, maar ook... Tegelijkertijd om, op de recht op bijstand. Dus het is en baantjes en bijstand. En ja, die mensen die hebben niet altijd een goed betoog of zo. Maar uh, uh, zij hebben wel een bepaald gevoel. Een bepaald bedreigd gevoel. En dat is onderdrukt. En toen kwam, nou ja, Theo van Gogh en, uh, en Pim Fortuyn. En dat was zelfs nog na Jan Maat, die eigenlijk dezelfde inhoudelijke uh, argumenten had, alleen hij verbloemde het minder. En voor een deel is het ook, denk ik, de kunst van de taal, dat als je bepaalde dingen, die kun je letterlijk misschien zelfs het, uh, hetzelfde zeggen. Soms maakt het uit uh, wie het zegt of uh, wanneer je het zegt of tegen wie je het zegt. Ik denk dat je dat ook heel erg terugziet nu in de VS met uh, Trump die allerlei dingen doet... ...die Obama ook deed, maar waar nu ineens uh, mensen heel erg op reageren. Zoals ja. met uh, mensen die gedeporteerd worden of uh, uh, bijvoorbeeld uh, Trump had een keer gezegd tijdens de campagne... Dat ze de families van terroristen uh, aan zouden moeten pakken. Maar nou, daar was enorme ophef over in de media. Omdat ze dat echt niet vonden kunnen dat hij dat zei. Maar Obama heeft dat gedaan. En ja. daar was helemaal geen ophef over. Nee, nee. Dus maar dus het denkt slaat... natuurlijk net allemaal wat anders. Ja, dus dan slaat uh, de discussie al heel snel uh, dood. Hè. Dus dat is dan zeg maar die observatie van Godwin eigenlijk. Dat waar het om gaat is van heb je wel of geen gesprek met elkaar. Dat is denk ik waar vrijheid van meningsuiting voornamelijk over hoort te gaan. En je kunt mensen ook monddood mond proberen te maken door juist dingen wel te zeggen, snap je? Nou, dat, dat ben niet ik niet. Uh, monddood mond is als, jij, als het jou onmogelijk gemaakt wordt om te spreken. Niet als jij zelf besluit om niet meer te spreken, maar omdat, uh, je, maar omdat mensen er negatief op reageren. Dat is uh, nou, toch iets anders? Nou, dat is dus... Maar nee, maar uh, belediging is gewoon een reactie. Die vraagt gewoon om een bepaalde correctie. Dat jij de nee. vrijheid hebt om alles te zeggen, betekent niet dat jij de vrijheid hebt om alles te zeggen zonder dat er consequenties kunnen volgen op de, binnen de binnen de, zeg maar, op een vredelievende manier dan. Dus als het niet geweld. is. Op of zo, een vredelievende manier, maar hè, als het dan gaat. Kijk, dus vanuit uh, laten we zeggen. Nou, ik denk dat het wel als een soort onderdrukking was. Die. Uh, van de Linkse Kerk leidt het nu eerder een verplichting: van je moet zo hard mogelijk die uh, problemen uh, benoemen. Maar eigenlijk communiceer je dan ook niet. Want uh, uh, nou ja, je betrekt zeg maar uh, die moslims er niet bij. Zo van oké, okay, weet je wel, uh, willen we dit gezeik uh, uh, zeg maar nog aanhouden van die kloof. He? Of, uh, uh, zijn er misschien wel uh, vormen van samenleven uh, met elkaar te vinden? He? En, dus, ik, uh, dus je, je zit dan eigenlijk in je rechtse denktankje dit tegen elkaar te blaten. En, uh, ja, dus dan zou je het eigenlijk net zo goed niet kunnen, zeggen. Nou, ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens, want je hoeft natuurlijk niet altijd met degene te praten die je, die je betreft, maar je kan er ook over praten. Het is dus net als dat wij zeg maar een gesprek zouden voeren van hoe kunnen wij uh, voorkomen dat, uh, hoe kunnen we zorgen dat we uh, ideeën gaan populairder gaan maken, dat uh, bijvoorbeeld de oorlog uh, tegen drugs, uh, he, dat drugs gelegaliseerd wordt, gedecriminaliseerd. Uh, dan kunnen de, hoe wij daarover zouden praten, daar bereiken we niet uh, mensen mee die diehard voorstander zijn van de war on drugs. En uh, dus als, als iemand aan SGP daar luistert, die denkt van: ja, die, die, daar kan ik helemaal niks mee. Maar dat betekent niet dat het een nutteloos gesprek is. Als, uh, als wij daar zeg maar, wel misschien iemand anders mee kunnen bereiken die er dichterbij staat. Of in ieder geval met elkaar kunnen bespreken van: wat kunnen wij doen om uh, uh, zeg maar, uh, daartegen te strijden? Of, uh... Ja, maar dan vraagt het ook om een bepaald vertrouwen. Ja, dus als je zegt van. Dan uh, uit ik mijn mening en uh, dan gaat iemand van de SGP uh, gaat, zeg maar, uh, roepen van ik voel mij uh, beleden. Ja, dat is uh, jammer dan ja nee want dat, dat is wat je uit het zegt zo van dat, dat, dat is dan zo worden dan de discussies gevoerd maar dan denk ik van ja dan ben je dus al behoorlijk bevooroordeeld over hoe zo'n gesprek gaat uh, voeren ja maar je, voer je kan het is in sommige gesprek. gevallen kan je met sommige mensen valt er niks te bespreken als iemand oproept tot geweld wat ze dus bij de SGP over drugs uh, doen dan heb ik niet zoveel zin om met die mensen te praten. Ik hoor als geluid, ze geluisterd ze stop met geweld plegen. En als die mensen zeggen nee wij gaan daar niet mee stoppen. Ja, dan ben ik vrij snel uitgepraat. En dan wordt het gewoon een kwestie van uh, zelfverdediging. Ja, maar dan heb je dus heel weinig aan je vrijheid van meningsuiting. Ja, omdat je, niet met het, dat je de vrijheid om dingen te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat andere mensen gedwongen zijn om daarna te luisteren. En helaas uh, kiezen sommige mensen niet voor het woord maar voor het zwaard. Dus ja, ja dan uh, daar valt niet mee te praten. Ah ja, ja dat, is, dat is wat de geschiedenis uh, zeg maar heeft geleerd. Hè? Maar en een aantal incidenten waar het idee uh, dat je alles uit kan praten met iedereen, is natuurlijk waanzin. Ja, tegenwoordig wel. Nee, niet tegenwoordig. Dat dat is, als er ooit een tijd is geweest waarin we me meer dingen uitpraten dan met geweld oplossen, is het nu. Maar uh, ook nu kan dat niet. Ik bedoel. Uh, nee, soms? want, uh, want uh, als je dus uh, dingen van uh, islam uh, wil bespreken, nou ja, dan moet dat blijkbaar nog steeds op zo'n hele schreeuwerige toon. En ja, Dan moeten dingen ook uh, uh, ontzettend zwart worden ingekleurd en uh, in, in plaats van zeg maar dat je uh, mensen in de standje medewerking probeert uh, te krijgen, ja, dus het is ontzettend hard uh, tegen uh, mensen aanschoppen en dan verbaasd uh, zeg maar verbaasd zijn ja. mensen uh, door hun belediging wat onder de ene volk uh, zeg maar en wat andere uh, connotatie heeft dan onder andere. andere. Uh, dan ga je er tegenaan schoppen en dan zeggen van kijk, en nou, word, maar nou word ik onderdrukt. En dan denk ik van ja. ja wat, wat, ik, wat ik wel altijd heel grappig vind is mensen die er alles aan doen om uh, immigranten en moslims zeg maar, uh, het gevoel te geven van je hoort er niet bij. Dus, en dan een uh, en dan niet zeg maar genuanceerd van uh, dat je bepaalde dingen niet kan accepteren. En dat ze hier gewoon vrijheid van meningsuiting moeten hebben en dat, dat, ze, dat ze dat moeten accepteren. Maar gewoon heel globaal generaliserend. Zeg maar die mensen in een hoekje stoppen en ze zeg maar het gevoel geven dat ze er niet bij horen en buitensluiten. En dan vervolgens gaan oh, klagen dat ze niet goed integreren en uh, dat ze zich uh, buiten de maatschappij plaatsen. Terwijl, terwijl je daar zelf eigenlijk aan meedoet. Dus ja, dat vind ik zelf heel opvallend. Dus ja, nou, ja, van, dat, uh, ik denk voor een deel heeft het ook heel veel met het schuldgevoel uh, te maken. Hè. Ik bedoel, uh, er zijn, ik denk dat de helft van de bevolking van Nederland heeft nog in Nederland uh, geleefd. ...waarin homoseksualiteit uh, strafbaar was. Hoe lang is dat geleden dan? Dat dat... In de jaren zeventig was het in de, het, ja, in de politieverordening was het gewoon strafbaar. Hm. Nou ja, dan ben je dus uh, twee, drie generaties verder. En dat doen we net alsof we het al een dikke eeuw uh, hebben. En dat is dus niet zo. Hè? Nee, dus... mensen moeten er ook aan wennen natuurlijk. Ja, hè? en dan heb je dus zeg maar nog van... Uh, in wezen hebben we hier, hierover, net zoals de laatste keer dat we het over hadden... ...volgens mij ook wel redelijk onderwijs over gehad. Want dit zijn de Nederlandse normen en waarden. Zeg. Maar ja, daar klopt dat niet. Waarom niet... Er is al brede steun uh, de, onder de Nederlandse bevolking voor het homohuwelijk, bijvoorbeeld. Ja, maar. En, de, uh, en dat is het, het aantal mensen wat homoseksualiteit strafbaar wil stellen in Nederland, dus dat is denk ik. een paar procent ja, maar, misschien. Hele, hele radicale geloofwaardigheid. Ja, maar misschien. de SGP. De, maar de, in de. Ja, of, ja dus, er zijn allemaal componenten, zeg maar. Hè, die, die uh, bijdragen aan, aan dat, dat het onrecht. Want, nou, dit gaat dan over vrijheid. Hm. van, nou ja. Ja, dit, dit gaat over, van, nou, dit is mijn lichaam. En wat ik ermee doe en met een ander, dat gaat je geen fuck aan. Maar ondertussen, uh, zeg maar, uh, heb je nog steeds uh, voetbal, dat is een klimaat, hè, waarbij uh, Ja, maar ja, wacht even, dat zijn wel twee verschillende dingen. Hè. We hebben het nu, nu zeg maar, in eerste instantie over strafbaarstellingen. Dus met geweld mensen, uh, uh, iets, zeg maar, iets, mensen geweld aandoen omdat ze iets doen wat jij niet leuk vindt, maar waar jij in principe niks te zeggen over hebt. En uh, dat jij gedwongen iemand zou moeten accepteren. Want dat zie ik vaak ook een beetje. In de discussie rond onthouden huwelijken in Amerika, zag je dat ook. Dat dus op een gegeven moment was er, waren er ook voorstellen van wat je in sommige landen ook hebt dat er een wettelijke gelijkstelling komt met een soort burgerlijke uh, nog wat, we noemen ze dat ook weer dat uh, het is eigenlijk hetzelfde is als een huwelijk maar het heet geen huwelijk en, maar dat was nog niet goed genoeg want uh, waar het eigenlijk om gaat is een soort van erkenning en acceptatie en uh, ja ik begrijp best wel dat, men, dat mensen dat willen, dat vind ik logisch uh, dat iedereen wil geaccepteerd worden en het is niet leuk als mensen zeggen van ja ik herken jouw huwelijk niet maar dat kan je natuurlijk niet via de wet regelen hè. dat is, uh, je kan dat wel wettelijk opleggen. Dat we vanaf nu heet dat gewoon een huwelijk. Maar de, als mensen dat zeg maar, niet als zodanig zien, dan verandert dat daar niet door. En dat is ook, denk ik, een heel gevaarlijk idee. Als je de wet gaat gebruiken om een soort te proberen acceptatie af te dwingen. En dat zie je ook dat met, met die, die taartige bakkers ja, gebeurt. Dus en en zo. Dat klopt, dat zijn inderdaad verschillende dingen. En zoals ik al zei, wij, wij hebben in het Nederlands onderwijs hebben onze indoctrinatie wel meegemaakt. Mm. Maar klaarblijkelijk is er waarschijnlijk vergeten bij te melden waarom. Uh, we elkaar die vrijheid moeten gunnen. Ja, maar dat kan je natuurlijk ook nooit leren in een systeem wat gebaseerd is op onvrijheid en geweld. Als jij gedwongen wordt om elke dag daar, daar te verschijnen en je ouders worden gedwongen om te betalen dan kun je natuurlijk moeilijk over vrijheid gaan lopen Ja, dat weet ik niet. Misschien was er een aantal lesuren uh, te weinig of weet ik wel wat. Maar, of, uh, en waarschijnlijk zijn de mensen dus ook zo oppervlakkig dat ze over die waarom vragen ook niet nadenken. Van waarom is dat zo? Waarom wordt er nagedacht over vrijheid van meningsuiting? Hè, en of het, uh, hè, of uh, vrijheid van je eigen seksualiteit? Waarom is dat? Ja, maar het staatsonderwijs uh, is daar helemaal niet op ingericht. Omdat de overheid er geen belang bij heeft dat mensen zich dat soort vragen stellen. We willen alleen maar nee, dat, gewoon, dat, dat je gewoon geïndoctrineerd bent voor dit is hoe het hoort. En, en dat je dat gewoon de rest van je leven blijft volgen zonder dat je er kritisch over nadenkt. Dat is gewoon logisch en dat zie je ook in de praktijk. Dat weet ik niet. Ik weet in ieder geval dat het heel vaak wordt uh, vergeten. Uh, nou, ik denk niet dat dat vergeten wordt. Dat is gewoon een bewuste keuze in curriculum. Net als dat je ja. niet leert hoe rente werkt of fiat geld. Of uh, uh, ja, ja, weet ik veel. En nog allerlei andere dingen. Logica leer je niet op school. Ja. En ik denk dat als je een nieuwkomer bent, dat, en je maakt het dan ook mee, bijvoorbeeld over homo's. Nou, dan denk je gewoon van, ja, maar het Nederlandse systeem is eigenlijk gewoon dubbel. Hè? En dan heb je... Uh, en dan waarom, heb je waarom is het dubbel? Over dubbele moraal. Omdat, uh, nou, er wordt dan gezegd van, nou, wij in Nederland uh, accepteren homo's. Maar uh, het potenrammen kan gewoon elk weekend uh, plaatsvinden. Nou, het is niet de norm, maar er zijn 17 miljoen mensen in Nederland en daar zijn, daar zijn er een paar bij die, uh, die homo's niet accepteren. En een, een klein deel daarvan, uh, die, dat soort dingen. Ja. Maar dat is, niet, dat is gelukkig niet de norm. Dus nee. het, is, het, is, het, is niet, het is niet zo, we zijn hier niet in uh, een land waar je zeg maar, uh, er zijn landen waar gewoon uh, bijna uh, 80, 90 procent van de bevolking uh, vindt dat, dat je homo's moet opsluiten of moet ophangen ofzo. En dat is natuurlijk uh, in Nederland uh, gelukkig niet zo. Nee, nee. Maar, ja, maar dat wil niet zeggen dat elke inwoner van Nederland uh, daar, daar zo dat, dat respecteert. Uh, helaas. Nee, nee, nee. Natuurlijk niet. Hè. Je hebt uh, mensen die voorlopen. En je hebt mensen die achterlopen. En je hebt mensen die gewoon heel graag voor de tweede keer dezelfde fouten willen maken. Dan kom, laten wij fascisme weer proberen. weet je ja. uh, wel? Misschien dat het ons wel lukt. Maar wij zijn narcistisch. We hebben gewoon geloof in onze kunnen. En, uh, ja, dus ja, men, de mensen ze zijn dat dat betreft ook uh, uh, verscheiden. En daarvoor heb je denk ik ook wel uh, uh, goede spelregels nodig van uh, hoe uh, zien wij elkaar. En uh, de, maar dan kom ik weer terug dan op het maar idee. Maar dat is ook, denk ik ook een, een misverstand dat je de, de, dat we zeg maar um, dat het um, uh, het einddoel moet zijn dat iedereen zeg maar elkaar helemaal accepteert. Dat zou wel fijn zijn, maar het is in principe maar zo als iemand maar gewoon jou niet in elkaar slaat. En uh, dat soort dingen, dat is het dat is minimum-eis. En voor de rest heeft iemand wel, wel degelijk het recht om te zeggen: van ik denk dat homo's zondig zijn, of weet ik veel wat. En, uh, en, en om zich daarvan te, te zeggen: ik wil niks met die mensen te maken hebben. Dat recht heb je gewoon. En ja, dat nou, is. Zeg maar... nee, ik, ik vind het als iemand, als iemand dat. Uh... Vind, ik vind het als jij zegt: van homo's hebben geen recht op leven, hè? of dan, dan doe ja, maar, je. Een, een verkapte uh, bedreiging. Ja, dat is wel weer wat anders. Hè? Ja, hè? En, uh, en ook, ik denk, als je zegt van: bijvoorbeeld, als je zegt van homo's uh, zijn fout, mm -hmm. dan uh, doe je ook weer een uitspraak, zeg maar. Waar jij een onderbuikgevoel van krijgt. Ja, en, en, en dat heeft zeg maar te maken met ingrediënt bevolkingsgroepen en het ingrediënt uh, goed fout. Dat, uh, dit, geeft, dit, dit raakt aan de kern van het fundamentele recht op vrijheid van niet alleen van mening uiten, maar ook je vrijheid van gedachtegoed, vrijheid van geweten. In, in dat opzicht kun je dan zeggen dat wij in deze hele radioshow niet mogen kunnen zeggen dat wij de overheid een, een, achterlijk een, een achterlijke instantie vinden. Jawel, omdat dat, dat is... voor de overheid werd ik daardoor zo gekwetst ja, ik ben nee. ambtenaar en uh, dit, dit kwetst mij. Nee, ik vind op zich, op zich uh, uh, uh, moet je uh, tegen een systeem uh, kunnen trappen. Uh, want daar is, is het een systeem voor. Dus, uh, uh, alleen systemen uh, die jij zelf vervelend vindt. Dat, dat is hun, hun levensideologie, hè, dat systeem. Die werken bijvoorbeeld als een politieagent en die geven heel hun leven voor de overheid. Of als, als, als, uh, als, als soldaat. En als ik dan zeg, nou iedereen die in een oorlog vecht vind ik een oorlogsmisdadiger ongeacht. Uh, wat ze allemaal doen. Ja, dan, kan, dan zegt die persoon: ja, ik voel me nu zo gekwetst, dat mag jij niet zeggen tegen mij. In Amerika zijn er ook een hoop mensen die uh, zijn een Amerikaanse vlag in de fik steekt. Die vinden dat jij de cel in moet. En, uh, uh, en die het, voelt... het normaal vinden om jou dan in elkaar te slaan. Zolang je toch houdt bij woorden. mag ik toch zeggen wat ik, whatever. Als ik zeg ik vind de paus uh, uh, voorzitter van een, van een club pedofielen. whatever. natuurlijk ja. raak ik ja. daar ook christenen mee. Maar, nee, maar goed, het, die hoeven mijn ze... woorden toch niet voor waarheid aan te nemen. Die moeten daar toch zelf een film van. En ze hoeven ook niet naar jou te luisteren. Ik bedoel, want die strijd van associatie houdt ook in. Dat maar je, is dat van iemand die die ideeën uit. Ja, het is natuurlijk wat anders. Als ik dat in de kerk ga zeggen, hè? als ik bij hun gesloten ja. gemeenschap daar voor het altaar ga staan en dat soort dingen gaan lopen volgen. maar als ik uh, op straat sta, of zij, anders gezegd, zij hebben een processie op straat en ik sta ernaar te kijken en ik roep dat naar hun, dan moet dat kunnen, want het is gewoon de openbare weg. Dus uh, wat, wat, wat, weg... Ze, wat moet er uh, ge, uh, geroepen worden? Alles, alles moet geroepen worden. Nee, ja, ik denk moet het niet. Geroepen kunnen worden. Ik, dus denk behoor, het. Behoor, behoor ik denk natuurlijk denk. dingen als, eh, uh, eh. Uh, een Rijking. specifieke aanval op één iemand bijvoorbeeld, hij, hij ligt mensen op of uh, dat soort zaken uh, uh, waarbij je, uh, ja... Nee, nee, nou, daar ben ik het overigens niet mee eens, maar daar kunnen we het wel een andere keer over hebben, want we raken wel heel ver van het onderwerp. Ja. We nee. kunnen wel een keer het debat voeren ja. over... Uh... Er is dus een bepaalde geschiedenis geweest hè, waarin het oproepen van, van haat tegen bevolk, bevolkingsgroepen bepaalde uitwerkingen hadden, zeg maar. Nou, daar is een analyse over gedaan. En daarvan is gezegd van, nou, dat moeten we gewoon niet herhalen. En de wijze waarop het is gedaan, zeg maar, dat kan uh, beter. Omdat, ja, niet met geweld dus. Uh, nee, het liefst niet met geweld. Nee. Nee. Het, liefst, het liefst? Het liefst niet met geweld, nee. Ja, maar, ja, maar gewoon uh, überhaupt niet met geweld. Nee, maar als bijvoorbeeld iemand... Uh, gewoon Als ik gewoon dingen zeg die jij niet leuk vindt, dan heb je gewoon met je poten van me af te blijven, punt. Laat ik het kunnen, we op... dat, kunnen we dat gewoon even uh, daarover eens zijn in geval? Laat ik het zeggen. Als je nee, politiek... Dat is wel een beetje jammer dat we het daar niet over eens kunnen zijn. Laat ik het, nee, het, met... het zo zeggen, als het bijvoorbeeld een politieke mening is dat iemand bijvoorbeeld zegt van alle uh, homo's moeten in de cel, dan vind ik het hilarisch als de overheid je daarvoor oppat. Nou, in principe, kijk, wij zeggen dat het zeg maar wat er dan niet onder valt, is een dreigement. Maar elke keer dat iemand oproept tot een wet, tot een, dat er overigens een wet voor moet maken, is dat in principe een dreigement. Dus als, als iemand zegt van nou, ik vind dat uh, alle ja. homo's in het zo moet, dus dat is een dreigement. Ja, in principe. En, maar als iemand zegt, ik vind dat er een inkomstenbelasting van 10% moet zijn, is, is ook een dreigement. Ja, in principe bestaan we voor 90% uit water. Dus waar hebben we het over, hè? Ja, nee, maar als is iets... ja dit soort nihilisme kan ik niet zo, <laughs> zo zijn. Nee. nee. Wat ik, wat ik daarmee wil zeggen is de, de, dat het te maken heeft met die geschiedenis. En dat is wat we proberen te voorkomen. Nou ja, het lijkt mij veel gevaarlijker dat de overheid gaat bepalen wat we wel en niet mogen zeggen. En dat lijkt mij een veel gevaarlijker route dan dat er af en toe iemand iets, uh, iets negatiefs roept over uh, een bepaalde volksgroep. Want dat, kijk, het is natuurlijk een waanidee dat je dat kan verbannen door het te verbieden. Mensen gaan niet hun ideeën veranderen over moslims als je moslims niet meer mag beledigen. Sterker nog, ik denk dat dat alleen maar, uh, zeg maar het gevoel van slachtofferschap bij die mensen versterkt. En het idee dat moslims worden voorgetrokken wat die mensen vaak denken, dat, dat ga je dan versterken. Ik denk dat het alleen maar resentment aanwakkert tussen volksgroepen. En dat als je mensen het recht geeft om zich gewoon vrijwillig van elkaar uh, te dissociëren als ze dat willen... Dat, dat dat een heleboel problemen voorkomt en dat daar op zich niks mis mee is. Dus dan is je een wereldbeeld, zeg maar. Dat de SGP. Nou, is. Laat maar, als ik nou gewoon zelf zeg wat mijn wereldbeeld is. En ja? jij zegt wat jouw wereldbeeld is. Vind je dat ook goed? Nou. Ik bedoel dat je de hele tijd mij gaat vertellen wat ik eigenlijk denk en uh, wat, wat, waar het er eigenlijk op neerkomt en uh, zeg maar de hele tijd zit ja, te vremen. Je weet nog niet wat, wat ik zeg maar eruit heb nee, nee, maar dat doe je de hele tijd, dus ik denk zeg het even van tevoren, maar vertel. Ja, en toch ga ik het doen. Nou, dan ga je gang. Ja, wat ik dus denk is, um, wat je wereldbeeld is, is... Nou, dan hebben we de SGP'ers. En je mag me zo uh, corrigeren als ik het verkeerd mm -hmm. heb. SGP'ers, zeg maar, uh, nou, die leven dan in een zuil. En die uh, hebben het dan, zeg maar, uh, met elkaar uh, over van... Nou, we gaan de homo's uitbannen. Uh, ja. uh, maar nou, iedereen in zijn eigen cel en, en dat is het dan. Nou, dat is natuurlijk niet het ideaal, uh, beeld, Maar als dat, als dat is waar mensen vrijwillig voor kiezen... dan is dat een betere situatie... dan dat we met z'n allen moeten gaan beslissen wat iedereen moet vinden en uh, dat iedereen elkaar moet accepteren en dat je daar allerlei frictie krijgt. Ik heb liever dat uh, zeg maar alle extremistische moslims in één plaats in Nederland gaan wonen en alle SGP'ers in één plaats in Nederland en dat die dan met elkaar daar lekker een beetje extremistisch gaan lopen doen en dat alle, alle, alle, alle, iedereen die daar opgroeit die homo is, dat die denkt van nou zodra ik 18 ben verhuis ik naar een stad waar ik wel geaccepteerd word en uh, dan uh, zeg maar... Uh, een soort um, uh, van bovenaf het idee dat wij, zeg maar, even wel bij iedereen de juiste ideeën uh, gaan opleggen. Want dat is, dat is denk ik veel gevaarlijker. En uh, als dat, in de, dat zal inderdaad toeleiden dat je niet overal alles hetzelfde uh, is. En wat, dat, dat, dan werkt dat nu helemaal niet. En uh, ja, ik heb inderdaad liever dat al die. Ik vind het helemaal prima dat er een Bijbelbelt is. Zeg maar. En ik zou het ook als het bijvoorbeeld. Decentralisatie komt in Nederland, waar we niet één regering hebben, maar bijvoorbeeld dertien verschillende provincies. Dan, heb je, dan, dan, uh, kan je, dan kan je veel makkelijker verhuizen van de ene en naar de andere. Waardoor je minder last van elkaar hebt. En dan uh, kun je, heb je veel meer keuzevrijheid, Waardoor je zeg maar, vrijwillig kunt kiezen met wie je omgaat. En, met, uh, en, en minder invloed hoeft te hebben van, uh, van andere mensen. Als wij bijvoorbeeld met de hele EU uh, zouden gaan beslissen over dingen als homohuwelijk. Dan was dat meteen verdwenen. Maar... En dan, dan, kun je, dan kunnen die homo's nergens meer uh, trouwen. Ja. En nu kunnen de homo's uit Polen naar Nederland. En die kunnen dan hier trouwen. Maar dan heb je ook geen vrijheid van meningsuiting. No. Als iedereen uh, zeg maar in zijn... Uh ...in zijn klikje leeft, in zijn zuil... ...dan denkt iedereen hetzelfde. Binnen, de, binnen die groepjes... Uh, ja. uh, ...ik heb liever dat mensen die hetzelfde denken... ...naar elkaar toe trekken in plaats van dat ze... ...aan andere mensen die er anders over denken... ...dat gaan proberen op te leggen, ja. Nou, ik heb liever uh, dat uitgelegd wordt... Uh, ...waarom... Uh, ...bepaalde vrijheden belangrijk zijn. Uh, met name ja, ik, dan zei, ik wil dat ook graag uitleggen... ...maar als iemand daar niet naar wil luisteren... Ja, ...dan kan ik dat niet op gaan leggen, toch? Tenminste, uh, ik ben daar geen voorstander van, maar... Nou, uh, ik vind je prima het recht om... Uh, eh, om gewoon te zeggen welke eh, rechten je eh, jezelf toekent. Ik ook. Ja, ik vind, maar vind dat, wil ik hier ook zeggen, maar iemand is niet verplicht om daarna te luisteren. Dat bedoel ik. Ik vind dat mijn openwezen, die, die zeggen nou net tegen mij dat jullie allebei gewoon niet gelijk hebben. Oh. Ja, ja. Oh, Dat is jammer. <laughs> een beetje beledigend, uh, ja. Ja, ik ben nou beledigd door jullie. Nee, goed. <laughs> nou, jongens, moet die reden in verband met de tijd. We kunnen hier nog heel lang over doorgaan. Denk maar, het wel. Maar, maar had jij nog iets in je dat er nog uit? Ja, we, nee, nee, nee. zijn we echt... Uh, ja, nou, dit, wel... uh, dit is een onderwerp die komt vaker terug. Dus hier een ja. Nou, deze uitzending heb ik uh, John Stuart Mill uh, uh, laten vallen. Oké, okay, we moeten nog zo'n vol-aan-een-man jingle uh, erin gooien. <laughs> <laughs> ik weet niet of het ook een Wikipedia jingle is, want daar heb ik het ervan. Oké. Okay. Het had te maken met... met uiteindelijk sloeg het op Charlotte Charlottesville... Uh -huh. uh, daar zag ik zo'n meme voorbij komen. John Stuart Mill, die had uh, gelijk bedacht dat, dat er ook begrenzingen zijn aan, uh, aan vrijheid van meningsuiting. Met name als je, uh, uh, met name zeg maar als je, uh, uh, laten we zeggen, tegen uh, vrijheden bent. Ja, goed, ja, ja. Wat, wat ik er zelf vaak vind, uh, als iemand dat wil weten hoor, maar... Zeker. Nee, nee volgende. Nee. <laughs> nee, kijk, uh, de punt is vaak van, uh, je hebt al die, die extreme uit, was die dan tegen elkaar lopen te schreeuwen, ik bedoel... Uh, wat je beter kan doen is gewoon uh, proberen gewoon uh, daar niet over te hebben, maar meer over de dingen die, uh, met, ja, die, die je gemeenschappelijk hebt. Gewoon even rustig gaan zitten en je weet dat die ander het niet mee eens of eens is ja. met je en een hele gekke mening heeft. Of misschien ja. vindt hij dat jij een gekke mening hebt. Maar ja, je kunt ook over tal van andere dingen hebben. Misschien vinden jullie allebei dezelfde harddrukgroep leuk of zo, weet je wel. Maar ja, dan heb je iets van overeenkomstig en dat, dat, dat, dan kun je daarover gaan hebben. Ja, dan vallen in één die verschillen toch wel een beetje weg. Dat klopt. Ja. ja. Het, uh, hè, uh, het, uh, dat iemand, zeg maar, uh, iemand anders, uh, laten we zeggen, homoseksueel bevredigt. Ja, het, het, is, het is inderdaad niet eens mijn beleving. Dus waarom zou ik me daar uh, druk over maken? Uh, uh, uh. En, uh, ik ja. vind het helemaal niet erg als iemand mijn heteroseksualiteit niet accepteert. Uh, ja, Ja. maar joh. Ik wilde je toch niet neuken, maar <laughs> Ja, nou, ik vind dat de dames die mijn lichamelijke integriteit voortdurend schenden... dat ze toch een keer daarmee op moeten houden. <laughs> uh, goed, dan doen we nog even een berichtje. Uh, het is, het is ja. bijna elf uur, maar... Uh, ja, nee, dan doen we nog even een berichtje. Goed, dan gaan we even naar het uh, volgende en tevens laatste bericht toe. Uh, ja, meneer Sessions, die heeft een mening. We hadden toch al over meningsuiting. Ja, is dit een dreigement? Je zou het op zijn minst zo kunnen... Uh... Uh, uh, ervaren, denk ik wel. Ja, wat, wat is zijn mening? Op 1 september heeft meneer Sessions gezegd: uh, Sessions welkomst uh, restoration of assets forfeiture. I love that program, heeft hij gezegd. Ja, dus dat de politie gewoon mensen kan beroven. Ja, Met in dat beslag... ze in beslag Als Ze aangeklaagd uh, hoeven te worden ergens voor. kunnen ze gewoon ze uh, allerlei dingen in beslag nemen, inderdaad, allerlei dingen stelen. En uh, zelfs als jij niet, dus je hoeft niet alleen niet veroordeeld te worden, maar zelf niet eens aangeklaagd. En ik zag toevallig van de week weer een filmpje van een man die stond hotdogs te verkopen op straat. En uh, ja, er werd dus ook, uh, zijn portemonnee werd er gewoon leeggehaald waar hij bij stond. En uh, dat wat er dus ook al kan gebeuren is, er uh, een keer een verhaal van die jongen die dat wiet verkocht. En uh, ja, dan nemen ze dus gewoon je auto in beslag, en uh, of je huis, of... Uh, en uh, wat het dan wordt al zeg maar geframed als van ja, dat zijn de winsten van je illegale activiteiten. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dat hoeft ook niet te worden bewezen. En uh, ja, het was uh, volgens mij al zo dat vorig jaar... Uh, werd er meer door de overheid op deze manier gestolen dan door private dieven. En dat is dus alleen civil asset forfeiture. Dat is dus het is niet wat er gestolen wordt door middel van inflatie en andere belastingen. Het is puur civil asset forfeiture. Dat loopt echt in de vele miljarden. En veel van die politiedepartementen in Amerika... die uh, mogen dan bijvoorbeeld ook die auto's houden die ze in beslag nemen. Of die spullen worden geveld. Dus dat levert geld op voor die departement. Dus als ze dan moeten kiezen van nou gaan we een moord oplossen... of gaan we mensen lastigvallen die uh, zout wiet staan te verkopen... nou een moord oplossen is natuurlijk moeilijk, dat kost geld. En als je zo'n je, je wiet dealertje oppakt... dan neem je de auto in beslag en dan hup, heb je dat departement even een nieuwe auto. En uh, ja, dus het is natuurlijk allerlei perverse incentives... krijg je dan om, uh, om uh, je steeds meer op dit soort dingen te richten. En dat uh, loopt ook al jaren uit de hand. En er was, we, we, we waren wat beperkingen opgezet aan het einde van de tweede termijn van Obama... En die zijn er nu weer af. En uh, ja, Sessions, die, uh, uh, dat is dan de. Uh, wat is het? Attorney General. Dus dat is. Uh, um, Hoofdofficier van Justitie. Ja, zo ja, ja. so is ze. Uh, okay. ja, uh, sorry? Procureur-generaal. Procureur-generaal. Nou ja, een van de twee, volgens mij. En uh, die, uh, ja, die vindt het een geweldig programma. Dus, maar dit zijn dan de mensen die Trump uh, neerzet. Dus uh, ja, ik weet niet. Als dit uh, Draining the Swamp is, dan uh, ben ik benieuwd uh, wat er nog mag blijven, wat er zeg maar uitgehaald is als dit maar blijven zitten. Ik vraag me af wat al die trumpetariërs hiervan vinden. <laughs> ja, die, die zijn erg stil. Maar misschien komt dat omdat we ook geblokkeerd hebben op Facebook. Maar nee, ja, ja, ja, ja, ze hebben <laughs> ons geblokkeerd natuurlijk. We <laughs> ja. ja. uh, geloven niet in de Heilige Messias. <laughs> ja. Ik word uh, altijd geblokt, ik blok nooit. Uh, nou, ik, uh, vraag me, ik ben me altijd bang dat met dit soort dingen er een soort willekeur in sluipt, Dus daar <laughs> <even. laughs> komt hoeft hij al niet bang voor te zijn, want die zit er al in. Ja. <laughs> ja. Nou, het meest aansprekende uh, voorbeeld, zeg maar, uh, was uh, iemand die 5000 dollar uh, de, de staatsgrens uh, overbrengt uh, om een nieuwe auto uh, of een tweedehands auto te kopen. En dat wordt dan in beslag genomen met die uh, met die wat het, uh, asset forfeit. En dit druist dan echt uh, tegen een uh, uh, aantal grondwetten uh, in. Ja, de ja. Uh, uh, presumption of innocence. Uh. Ja, ja dit, dit is dan zeg maar zo vreemd. Ik vind het zo vreemd dat, dat, zeg maar dit, dat, ja, dat dit verzonnen wordt en dat dit wordt toegestaan. En dit drijft mensen ook inderdaad weer een aantal uh, hoeken op van... Um, <laughs> dat de overheid zwaar kut is en dat soort dingen. En, en dit is uh, wel een onderdeel uh, ja, die wel heel erg kut is. En laten we ook even nogal benoemen dat dit in Nederland ook uh, steeds meer een opkomst is. Dat als jij tegenwoordig rondrijdt met uh, en je rijdt in een grote auto... of je hebt 10.000 euro in je auto liggen... Uh, dat er gewoon in beslag wordt genomen dan moet jij gaan aantonen hoe je eraan komt. En anders krijg je ja. het gewoon niet terug. Dus uh, dit soort gestal ja. uh, vult in Nederland ook plaats. En in 2015 is er in Amerika 2,6 miljard dollar aan vliegtuigen, huizen, contant geld, juwelen, auto's en andere spullen uh, in beslag genomen. Dus uh, en uh, ja, dat is al jaren stijgende. Yeah. En en beroep hier tegen kan ook niet, toch? Nou ja, je kan, je kan het wel terugkrijgen, maar het wordt zo moeilijk gemaakt dat het eigenlijk, uh, ja, dat, dat lukt bijna nooit. Ja. Ja, dus steek het allemaal in crypto-geld en heel goed opslaan. Ja, en, en dit hoort dan zeg maar, daarom is, zijn ze er zo wild van, denk ik, uh, bij de harde hand van de overheid. Hmm. En uh, de overheid uh, die hard optreedt tegen uh, de schorrimoei. Uh, dit is een weer van die wetgeving die door mensen, naïeve mensen wordt toegejuicht... Om met het idee van, nou oh, dat is om criminelen aan te pakken. En uh, die snappen pas dat het ook natuurlijk, uh, voor niet-criminelen wordt gebruikt. Op het moment dat een uh, achterneven een keer uh, daar slachtoffer van wordt. En uh, dat programma al zover doorgevoerd is dat het nooit meer terug kan worden gedraaid. En uh, ja, dat is, uh, in Nederland is hier ook volgens mij hartstikke veel steun voor. Mensen hebben gewoon niet door hoe gevaarlijk dat is. En uh, dat dat echt niet alleen maar gebruikt wordt om criminelen aan te pakken. Tuurlijk. Hè? Het doet mij uh, denken als... Uh... Uh, het idee van waarom Nederlanders de bezetting kutten vonden, hè? dat gaat dan over vrijheid uh. en nou ja, dat was dan dat je uh, op ja. een dat, ze, dat ze de joden meenemen vind ik niet erg, maar blijf wel van mijn fiets af ja, ja. <laughs> zo'n mooi liedje over hè? if you tolerate this you will be next <laughs> <laughs> ja. je, nee, maar dat, dat is je een dan dat je zeg maar uh, dan had je ergens zo'n mooie worst uh, gekocht wat uh, heel wat was in die tijd. En uh, nou, daar kwam je dan iemand van de landwacht uh, tegen. En die pakte je dat gewoon af. Volledig vergelijkbaar. Mm -hmm. Ja. En, en, maar dat is dan wat de mensen kut vonden. Dat je gewoon niet een, een worst van A naar B uh, kon vervoeren uh, zonder te worden aangehouden. En, uh, en om je identiteitspapieren kon worden gevraagd. En dus dat je spullen uh, zonder reden uh, uh, konden worden afgepakt. En juist dat die componenten gewoon in onze vrolijke uh, democratie... Gewoon weer terugkomen. Ja, dat, dat verbaast mij, zeg maar. Maar voor een deel kun je natuurlijk ook zeggen... Ja, maar hallo. Je had net, eh, eh, die mensen die in de landwacht riepen... dat waren geen eh, gedwongen mensen. Hè, dat waren gewoon vrijwilligers. <laughs> dus eh, daar komt het waarschijnlijk vandaan. Van, eh, nou, waar gewoon een wens is om gewoon eh, lekker te roven en lekker te zieken... ...dan uh, zal het gebeuren ook of zo. Ja. Nou, ik vraag me wel eens af... ...als we een hele vrije maatschappij zouden hebben... ...geen overheid, geen belastingen... Geen, ...niet allerlei dit soort dingen... ...en er zouden morgen zou, zou Duitsland... ...in, de, in, in Nederland, hè, puur hypothetisch... ...en Duitsland zou binnenvallen... ...en die zou alle wetten van de huidige Nederlandse overheid instellen... Mensen moesten ineens zoveel procent belasting betalen... ...en je kon ineens zo je worst... ...of je 10.000 dollar of euro... ...in je auto kon worden, worden meegenomen... ...je mocht geen jointje meer verkopen... ...op straat of roken... En allerlei dat soort andere dingen die we nu hebben. En dat zou in één keer ingevoerd worden door de Duitsers. Dan zouden mensen vragen: van nou, vind jij het normaal dat je het zeg maar kan verzetten? Uh, dat, dat de verzetter is en dat ze af en toe een Duitser omleggen als ze de kans krijgen. Zoals in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook gebeurde. Dan zeggen mensen, nou ja, dat ik eigenlijk wel. Uh, volgens mij zeggen een hoop mensen dan van nou ja, logisch weet je. Dat is een soort, soort zelfverdediging tegen de bezetter. Alleen als die bezetter niet uit Duitsland komt, maar uh, ook mensen zijn die om de hoek uh, wonen. En uh, dat is uh, langzaam aan ontstaan door de decennia heen. Dan hebben mensen daar een heel ander onderbuikgevoel bij. Ja, dus, uh, ja, dus ik vind dat uh, Peter Beukerman, die had het uh, laatste over. Want dat je moet uitkijken hè, dat als we uh, bepaalde gedachten over van wat de overheid moet doen uh, rondgaan. Hè, dan moet je uh, van tevoren moet je al gelijk een knop indrukken. Nou ja, als het dan gaat over uh, de politie, denk ik dat hij in ieder geval heel, heel veel gelijk heeft. Ja. Ja. Kijk, uh, de taken van de politie zijn natuurlijk ook enorm uh, uitgebreid. Hè. Ik bedoel, eerder had je de, uh, volgens mij gewoon een soort stadswacht. Nou, dan loop je gewoon rond. En als er ergens iets gestolen wordt, dan pak je die gast op, zeg maar. En dat was het dan. En... Nou, volgens mij is van origine de politie toch ook ontstaan... niet zozeer om dat soort dingen op te lossen... maar voor de openbare orde... Volgens mij naar yeah. de oorsprong van de politie en zijn ze pas later ook een beetje meer dat soort taken gaan doen. Mm. Maar ik ben er niet heel erg uh, bekend mee, maar dat heb ik een keer een artikel gelezen, dat dat zijn oorsprong vindt in Engeland. Uh, mm. Uh, mm. Ja, ja, ja, je zult uh, natuurlijk ook de tak hebben, dat uh, yep. was dan gewoon het uh, legertje van de koning, die de belastingen uh, uh, ophaalde. De sheriff van Nottingham bijvoorbeeld. Mm. De, de, de schouten en zijn rakkers. Ja. Maar het hele idee van de politie zoals wij dat nu kennen, dat is vrij nieuw in uh, de geschiedenis de, 300 jaar geleden bestond dat niet. Ze ja, zijn er ook niet om boef te vangen, hè, maar om wetten te handhaven. Ja. Uh, en, en dienstbaar te zijn, hè? <laughs> alleen, alleen niet aan ons. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> ja, het staat op de auto hoor, anders had ik het er ook niet aan afgezien, maar, uh... Ja. Nee, goed, dat ja, nou ja, tot zover dit bericht dan. En, uh, we zijn naar de, met daarmee ook uh, aan het einde van dit programma gekomen. Ik wil uh, uiteraard iedereen hartelijk uh, danken voor het meedoen met deze uitzending. En volgende week uh, zijn we er niet, want dan ben ik op vakantie. Ja. Och, wat een goed leven heb je toch, Johan? Ja, dat ja, moet, moet ook een keertje gebeuren. Ik ben dat je niet uh, uh, terug was van vakantie. Nee, ja, goed, mijn leven is één grote vakantie. Tussendoor werk ik een beetje. Nee, maar ik uh, ben dan echt op vakantie. En uh, dan zit ik hoog in de bergen. En dan is het waarschijnlijk geen goede wifi verbinding om dan uh, ja, te gaan bellen. Maar ik kreeg nog één dingetje te goed. En dat was namelijk dat in de afgelopen uitzending. zei Josje dat die een verrassing was. We laten iedereen Johan gewoon weer doorverwijzen naar helpmanders.com. En dan uh, komt de echte onthulling volgende week. Of over twee weken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar het heeft wel mee te maken dat als iemand doneert... dan doe je daar iets mee, zeg maar. Alles... alles Inleg in crypto geld wordt verdubbeld. Ja, dus als je Dat... doneert, doneert doneer in Bitcoin, Ether of andere cryptocurrencies, dan wordt het bedrag uh, sowieso verdubbeld. Bij deze. Ja, we hebben een speciale pagina aangemaakt die heet Help Manders en dat is, uh, gaat om de mensen die eigenlijk alleen maar in crypto willen betalen vanuit principe. Uh, t -t -t Jessica, de, de, de, de partner van Twan, die wil het liefste dat er in euro's wordt betaald. Maar oh. uh, ja, mocht je echt uit principe redenen in andere valuta willen bepaald, dan kan het via ons en wij maken dan weer over naar Jessica. Oh. Ja. Dat ik is... heb nog een, een stel dekens over, wat doe ik ja, daarmee? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Dan moet ik even Bush weer uh, herhalen: <laughs> Downs and Blankets, Centro Cash. Ja. Blanket coin, blanket coin. Ja, blanket coin. Nee, goed. Uh, ja, dus zijn we hiermee aan uh, het einde van de, de uitzending ja. gekomen. En uh, nou ja, ik zie jullie allemaal over twee weken. Ik wens iedereen uh, vooral een vrolijke en vooral heel erg vrije twee weken toe. Ja, heel erg bedankt. Fijne avond en een fijne kaffeerij. Ja. Doei.